En uh, goed, ja, mijn naam is uh, Jong hier. En uh, ja, laten we beginnen met uh, goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. Ja, het gaat nu over de twee weken, want de afgelopen week was ik er niet. En wat is in de afgelopen twee weken gebeurd met het goud? Goud is weer een beetje gedaald. Het staat nu 1287. Dat was door de 1300 dollar per ounce heen, maar het is nu weer wat, uh, ja, wat minder geworden. Toch een oorzaak? Uh... Ja, je hebt een uh, vet meeting gehad. En daar is weer gezegd dat ze toch voorzichtig dat al het geld, die gelddrukkerij willen gaan terugdraaien, maar in een heel laag tempo. Misschien dat dat van invloed is. Nou goed, de, de bitcoin, wat uh, was de een en ander gebeurd. Hè, met de afgelopen uitzending, die was op een uh, dinsdag opgenomen. En uh, vlak daarna, eigenlijk al voor de lancering van de uitzending in het weekend, daalde de Bitcoin enorm. En dat was, had te maken met ja, iets wat al een tijd in de lucht hing, in China, met die centrale bank die een beetje moeilijk deed over ICO's. Daar hadden we al een keer eerder over gehad. Maar er was ook een mannetje van JP Morgan Chase, die, uh, die wilde waarschijnlijk zelf goedkoop inkopen. En die... Uh, die zat de Bitcoin een beetje omlaag te praten. Maar de Chinezen hebben ook nog, behalve het verbieden van die ICO's, die Initial Coin Offerings, hebben ze ook nog uh, exchanges verboden. Dus je, ja. je mag niet meer in China je papiergeld omwisselen naar Bitcoins en andersom. Als je ze niet zelf mined, Bitcoins, dan moet je ze ergens kopen van iemand. En dat mag eigenlijk niet meer op een officiële exchange. Uh, je kunt natuurlijk niet tegenhouden dat mensen dat uh, gewoon onderling doen. Nee, de vraag is ook een beetje wat de miners nou gaan doen. Want die miners mogen nog wel doorgaan. Maar ja, die hebben dan ook bitcoins. En die kunnen ze niet meer verkopen. Officieel. Dus ja, dat, dus de vraag: gaan ze dat onderhands doen? Of uh, ja, hoe, uh, hoe gaat dat gebeuren? Ze kunnen niet even. Die, dus voor is het is voor Chinezen niet even makkelijk om even in een buitenland uh, in te schrijven. En dan uh, maar uh, met dollars om te wisselen of zo. Nee, het zijn capital controls. Hè, dus ze mogen hun geld niet uitvoeren uit China. Mm -hmm. Dus dat is ook al een uh, probleem. Eigenlijk wordt Bitcoin gebruikt als manier om je geld naar het buitenland te krijgen. Uh -huh. Dat is nou wel. Uh... Ja, Dus je kan, ze kunnen ook niet hun geld naar het buitenland brengen... en daar bitcoins van kopen. Je mag wel het meenemen voor vakanties... en er zijn bepaalde begren, uh, begrenzingen aan. Waar, waar heeft dat uh, onder andere mee te maken? Is het gewoon dat ze gewoon uh, bang zijn dat China anders leegloopt of zo? Ja, ze zijn heel erg bang dat er kapitaalvlucht is. En er zijn toch ook, ook wel erg onhoudbare schuldensituaties... van banken die geld geleend hebben... wat ze waarschijnlijk niet meer terug gaan zien. En ja, de oplossing daarvoor die ze ook daar kiezen is... de munt verzwakken... En ja, tegelijk de export aan te wakkeren. Eigenlijk, eigenlijk alle Chinezen een salarisverlaging te geven. Hetzelfde salaris, maar met een, min, met een yuan die minder waard is. En ja, wat, wat de Chinezen doen is, ter verdediging, is gewoon heel veel vastgoed kopen... ...of vastgoed in het buitenland kopen of proberen het geld het land uit te krijgen... Mm -hmm. ...voordat het geconfiskeerd wordt. Mm. En ja, dat probeert zijn overheid dan tegen te houden. En ja, bitcoin is daar ook een probleem bij. Dus als ze die exchanges stoppen, dan is dat ook gelijk eh, afgelopen. Tenminste, dat hopen ze dan. Ze vinden natuurlijk alweer weer een oplossing, denk ik. Te... Hij daalde dus van... Uh, even kijken... Van 3600 in één keer, in een paar dagen tijd, naar, naar bijna met 1000 naar de 2500. Ja, en dat was ook nog, kwam daar nog overheen, die, die hoofdman van uh, JP Morgan, uh, Jamie Dimon, die zei dat bitcoin uh, een fraude was, of een, een scam, een, een bedrog. En uh, dat hij iedereen zou ontslaan die daarin handelde. Maar het ironische was ook wel dat zij... Uh, een van de uitspraken van hem was... Ja, ja, mijn dochter die heeft bitcoin gekocht en dan gaat het omhoog. En dan denkt ze dat ze een genie is. <laughs> dus dan ging hij het weer even omlaag praten. Misschien om zijn do dochter een hak te zetten. Maar... Uh... maar daarna is ook weer bericht gekomen dat Draghi heeft gezegd... Dat de Europese Centrale Bank ziet geen mogelijkheden om bitcoin te reguleren. Toen ging het... Dat was eigenlijk gisteren. Je ziet het uh, vandaag weer omhoog gaan. En uh, er was ook al... Uh, de hoofdman van Morgan Stanley die had gezegd nee, Bitcoin zit wel degelijk wat uh, een idee achter. En, uh, uh, die hebben wel degelijk een punt. Dus dat balanceert het weer allemaal een beetje. Nou ja, kort nadat hij uh, de 2500 had uh, bereikt schoot hij weer omhoog naar uh, de 2900 en daarna weer langzaam naar de 33. En nu staat hij op dit moment op 35, uh, bijna op 3600 uh, uh, eurotjes. Dus uh, ja, uh, tijdens mijn vakantie heeft die Bitcoin zich weer heel mooi hersteld. Ik hoop dat jullie er behoorlijk wat ingekocht hebben toen het zo laag stond. Ja, goed. Uh, dan gaan we nog even naar uh, de olie. Oh, de olie is omhoog aan het gaan. We zijn boven de 50, 52, 14. Uh. En uh, ja, het is een beetje, ik las het laatste ergens van, ja, Amerika, of de Amerikaanse overheid die moet kiezen of een zwakke dollar of een lage olieprijs. Maar je kan niet alle twee hebben. Je kan niet je dollar heel erg verzwakken en dan verwachten dat de olie goedkoop blijft. Dus ja, dat, uh, ja, ik denk dat ze toch voor een zwakkere dollar kiezen en dus gaat de olieprijs wat omhoog. Oké. Okay. ieder geval well, de marihuana-index, die is uh, een dalende trend. Is nou naar de, de 112 punten gezakt. En uh, ja, het is eigenlijk één grote dalende lijn. Dus uh, ja. Goed, um, voordat we goed mee te gaan doen... hebben we natuurlijk ook nog de Fertility Index. Ja, <coughs> ja als het gaat om het uh, aantal liters... Verschoten zaad per geboren kind. En dan zeg maar een soort prognose. Dan uh, merken we dat uh, de donkere dagen er weer uh, aankomen. En dan zou je denken van uh, dat uh, de donkere dagen... Uh, ja, dat, dat, dat heeft zeg maar meer invloed omdat mensen zeg maar, nou ja, langere nachten hebben. Maar wat blijkt nu? Het, het komt eigenlijk meer doordat mensen dingen op de tast doen. En ja, dat, dat helpt altijd heel erg goed om, ja, laten we zeggen, het puntje A naar het paaltje B te krijgen. Ja, goed. Ja, nou, de die zat er 476,3 miljard in het rood. Ja, dus de afgelopen twee weken is mijn vakantie zo ongeveer 300 uh, miljoen in het uh, rood gegaan. Rooier gegaan, zeg maar. Nou, goed, dan gaan we even naar de nieuwsberichten. Uh, we beginnen met het uh, Europees Hof. Uh, dat buist zich over webcam-seks. Ja, de Nederlandse Hoge Raad die, die wil weten wie de BTW-afdracht... Uh, wil, wil doen, staat hier, de Nederlandse Hoograad wil weten wie de btw-afdracht wil doen bij de live interactive webcam sessies. Webcam sex. dus. Ja, je zou zeggen niemand wil btw-afdracht doen. Dus dat, dat is heel snel uitgevonden, die, uh, die, ja, de waarheid van die uitspraak. Maar er staat hier, ja, de zaak die de Hoograad aan het Europese Hof heeft voorgelegd, gaat over webcam sessies met modellen die op de Filipijnen werken. Die zijn in dienst van een Nederlands bedrijf. Dus ook hier wordt daar omzetbelasting uh, over betaald. Want het Nederlands bedrijf dat moet dan hier omzetbelasting betalen. Betalen, maar de Belastingdienst vindt dat ook de BTW over die sessie in Nederland moet worden afgedragen. Hier wordt immers voor de vermakelijkheidsactiviteit betaald, al dus de fiscus. En ze willen, voordat ze een uitspraak doen, nou, gaat advies hebben van het Europese Hof. Mochten die bepalen dat de BTW in Nederland moet worden afgedragen, dan kost dat de Nederlandse ondernemers meer dan 60.000 euro. Ja, het is natuurlijk uh, de overheid als pooier hier. Die wil uh, mee verdienen. Die verdienen al, maar ze willen nog meer verdienen aan, aan deze Filipijnse dames, die het ongetwijfeld niet breed hebben. Waarschijnlijk wordt er dan weer een uh, business de nek omgedraaid. Ja, het, het, bij deze dingen, ook bij, bij de belasting op prostitutie, is wel heel duidelijk dat de overheid eigendom van je lichaam is, of die zich eigenaar van je lichaam vindt. Want alle arbeid die je ermee doet, en in dit geval is ook seks of webcam seks, daar willen zij gewoon een gedeelte van zien, net zoals een pooier een dat wil eigenlijk. Hoewel een pooier dan vaak nog een vrijwillige relatie is, heeft. Hierbij is het natuurlijk een onvrijwillige relatie. Nou ja, als het argument is dat dit vermaakindustrie is. Hè, dan vind ik zeg maar het verhaal dat de overheid uh, uh, zeg maar BTW wil heffen. Daar krijg ik wel een slappe zak van. Dus uh, daarmee uh, gaat het hele argument eigenlijk alweer onderuit. Ja. Klaas had ook nog een mooie opmerking, zag ik. Hij zei, uh, ja, BTW staat voor belasting toegevoegde waarde. En de kijker in Nederland voegt eigenlijk geen waarde toe. Dus de waardetoevoeging, zou je zeggen, wordt gedaan in de Filipijnen. Ja. Hallo, hallo. hallo. Oh hé, hey, kijk, ja, daar hebben we Klaas, je noemde net Klaas en daar heb je hem. Wat is er met Klaas dan? <laughs> Peter was jou net aan het citeren. Ja, ja dat, uh, over Filipijnen toch? Ja. Ja, uh, ja. ja, daar wordt de waarde toegevoegd en uh, hier wordt alleen maar betaald. Dus de belasting over de toegevoegde waarde zou uh, naar degene moeten gaan die uh, de waarde toevoegt en daardoor uh, verplicht moet zijn naar zijn deel af te staan aan de staat. Ja, het is natuurlijk nu ook al dat ze. Uh ze willen dat elke webshop die je aan een Europeaan verkoopt... uitzoekt en welk land hij uh, verkoopt, die Europeaan woont... die moet dat verplicht doen. Mm. En daarmee bepalen hoeveel BTW er afgedragen moet worden. Dus ook als jij in China een USB-kabel koopt... Ja. dan wil de Europese overheid dat die Chinese webwinkel... daarover BTW betaalt aan de Nederlandse overheid. Wow. Daar, uh, daar zit het een beetje bij. Het is natuurlijk een enorm ingewikkeld verhaal... Behalve uh, ja, dat het een heleboel weggegooid geld is. Maar dat is een maar... beetje een raar principe ook. Want, uh, even los van het feit dat we het over belasting hebben. Als jij in China koopt, ja, dan voeg je geen waarde toe. Je zou kunnen zeggen: van als je hem hier weer verkoopt, dan heb je misschien waarde toegevoegd. Maar in China is het ding gemaakt. Dus over die prijs waar de Chinees het verkoopt, koopt, ja, dan zou de, de toegevoegde waarde zijn toch in China? Of zie ik dat verkeerd? Ja, ze klagen dat denk ik, als je Nederlandse ondernemers kijkt, die zeggen van ja, als ik hier in Nederland een USB kabeltje wil verkopen, dan moet ik daar 21% bij optellen. Ja. En als je hem via eBay koopt in China, dan zou dat niet het geval zijn, dus kunnen wij het dan ja. schudden. Ja. Uh, en dan de Nederlandse overheid zegt dan niet, nou laten we dan de Btw wat verlagen of afschaffen in Nederland. Nee, die zeggen dan, uh, nou dan gaan we over de Chinese bedrijven, uh, gaan we daar ook Btw heffen. Ja, dat, uh, dat ja, is wel ja, een hele rare omweg. <laughs> Ondernemer in een ander land moet belasting in uh, hier, dat ze, ja ik, ik weet dat het, ik begrijp dat het zo gaat. Maar. Het is een trend die al langer gaande is natuurlijk, want als jij een bedrijf hebt die in het buitenland zit, uh, dan moet je daar, dan wordt dat ook gezien als dat bedrijf. Gerund wordt vanuit Nederland, of als ze daarvan kunnen zeggen, vanuit nou, de eigen feitelijke controle zit in Nederland, dan uh, wordt dat gewoon als een Nederlands bedrijf beschouwd. En wat is dan de sanctie? Want ik kan me goed voorstellen, als een Chinees zegt, nou, uh, <laughs> Kijk ik het. ga geen, uh, ik ga niet, uh, dat is veel te ingewikkeld, hè? Want die, uh, ja, die, die verdient, uh, zeg maar, uh, 50 cent aan zo'n transactie. En dan moet hij vervolgens voor. Uh, uh, uren aan werk gaan besteden om alles uit te pluizen en in te dienen. Ja, ja het is ook makkelijk te omzeilen denk ik. Want als je een VPN doet of een proxy... dan krijg je natuurlijk landen die heel erg populair zijn. En ja, Dan is het nog wel lastig als er iets opgestuurd moet worden. Maar het viel me laatst al op als je bijvoorbeeld Patreon... ik weet niet of jullie dat kennen... maar dat is een ja. manier om, om, steunen, het, uh, ja, om mensen te steunen... die uh, interessant werk vinden doen. Een, een patron ben je dan eigenlijk. En Tot mijn grote schrik wilde ik iemand steunen en werd er gelijk 21% in rekening gebracht... omdat Patreon al gelijk begon te kijken... oh, je komt in Nederland, boom, 21%. Wat, en ook nog, als dat geld dan in de zak van die persoon belandt, dan moet hij daar ook natuurlijk nog je inkomstenbelasting over betalen in zijn land. Ja. Dus dan ligt bitcoin meer voor de hand, donatie. Maar als jij dan met je VPN opeens in een ander land zit, hoe gaat het dan? Ja, zo'n dus bedrijf hoort dat helemaal uit te zoeken. Net als bij know your customer banken. Die, ja. die, uh, die moeten dat ook uitzoeken. Anders dan zijn ze <stut> strafbaar. En ja, hoe ze dat dan allemaal gaan doen. Je hoopt natuurlijk dat er um, een massale ongehoorzaamheid plaatsvindt. En dat het ondoenlijk is om dat... Uh, om dat, allemaal, uh, om dat allemaal te vervolgen. Maar ja, ik verbazen mij altijd al dat die rechtssystemen elkaar zo de hand boven het hoofd houden en elkaar zo, zo helpen. Nou, wat je hier denk ik uh, in terugziet, is die uh, manier waarop regulering eigenlijk wordt gebruikt om uh, concurrentie uit te schakelen. Ja, wat je ziet is dat je een groot bedrijf, ja, die heeft dat helemaal voor elkaar. Als jij ergens bij een groot bedrijf iets koopt, nou die heeft dat helemaal, wat jij al zei, Patreon, dat is een uh, redelijke, uh, relatief grote organisatie, nou, die heeft dat helemaal uh, in kaart gebracht en die doet dat meteen. En ja, kleinere hondenhandelaars, even dat jij een klein online winkeltje hebt, nou dan uh, ben je de rest van je tijd kwijt om alleen maar uit te zoeken. Zelfs dus voor je tien klanten uit tien landen hebt. Nou, dan ben je mooi klaar. Ja, waarschijnlijk komen die webshops wel met updates, die online webshops, die dat, die ja, dat ook allemaal uitzoeken en zo. En dan krijg je dus een soort, uh, maar dan moet je dat wel weer hebben. Of je uh, bedrijven die dat uh, makkelijk voor elkaar hebben, omdat ze gewoon die schaal hebben, die krijgen dat dan makkelijk uh, rond. Nou, bij een uh, ja, kleintje gaat het misschien een keer fout. Nou dan Gebeurt er gebeurt misschien iets mee, maar dan is er altijd, staat de deur wel open om er iets mee te gaan doen, zeg maar. Ja. Als ze het niet goed hebben gedaan, als ze niet goed hun customer knowen, hè, dat is te veel moeite. Dan staat de deur altijd open om uh, op te treden. Ja, daar hangt altijd de zwaard van Damoclast. Fles boven hun hoofd. Dan uh, ze kunnen heel heel eind, uh, goed uh, business doen en dan op hun uh, 67e keer de topbollen gaan bekijken hier. En dan op het vliegveld bij een chikijing. U heeft u niet aan de Nederlandse wet gehouden in het uh, verkopen aan ja. Nederlandse klanten. Ja. ja het lijkt me uitgelezen mogelijkheid voor die partijen om het westen zeg maar dwars te zitten als je kijkt naar Rusland en China die worden een enorm ja lastig gevallen eigenlijk door westelijke landen overheden daarvan tenminste en je zou zeggen ja, als, ik, als ik nou zo in zo'n regering zat, dan zou ik zeggen, nou, uh, wij hebben ook nog een paar machtsmiddelen. En één daarvan is, uh, van het nu van kan je geld bij ons op bankrekening uh, stallen en no questions asked. En ja, wat is dan de sanctie die het westen daartegen gaat, uh, gaat inzetten? waarschijnlijk ja. gaan ze dan zeggen, van, nou, dan, uh, dan gooien we je uit het SWIFT-systeem of zo. Of, uh, ja, de, zoiets zal het al zijn. Misschien. Ik, ik weet niet of dat makkelijk. Uh, heel veel mensen zouden daar misschien toch wat terughoudend in zijn. Met, uh, ik, ik weet niet of ik zomaar uh, een Chinese bank reken. Hè? China heeft nogal een handje van om zomaar eens uh, een wet te lanceren die uh, van alles doet. Dus om um, daar nou zomaar mijn geld te Er zitten natuurlijk is in, risico's in aan, inderdaad. Maar, maar, maar dat is altijd afwegen tegen het risico dat je hier loopt. Dus. Als ze hier helemaal de economie de nek omdraaien met allerlei belastingen en regels en ja, invoerrechten. En op een gegeven moment, net, net zoals met bitcoin, het is heel volatiel. Ja, op een gegeven moment wordt het zo erg dat het alternatief toch nog slechter is. Ja. De BTW was toch ooit een keer inge ingevoerd was om de mobilisatie van Nederland te bekostigen? En het uh, antwoord is uh, ja. Uh, ja. <laughs> ja. Oké. Okay. Dus, ja. Tenminste. Nou ja, ik heb de Wikipedia-pagina erbij. Mm, oh nee, Duitsland voerde de omzetbelasting weer in. Uh, Nederland voerde het pas in 1934 in. Om de crisistijd uh, Keynesiaanse op te lossen. <laughs> Zoals als het slecht gaat, dan ga je mensen meer belasten. Dat is altijd uh, apart in Nederland. Ja, uh, uh, als, uh, als de ezels door hun hoeven zakken, dan hoor je nog een zak meel bovenop. Maar, nou lees ik dus ook, dat uh, de Castiliaanse Alcabala uit de 14e eeuw uh, was volgens... Adam Smith, een uh, vooraanstaande econoom, een uh, reden voor uh, economische welvaart. Oké, okay, en wat was die Castellaanse uh, wilde pub? Castelliaanse Nou helaas staat dat dan weer uh, rood gekleurd. Dus de pagina in het Nederlands heeft daar geen uh, linkje van op Wikipedia. Okay. Ja, wat maar ook wel is... apart is dat die btw in 40 jaar tot de belangrijkste belasting uitgroeid. Hè? Dus het, was ja. Eigenlijk, ja, het, is, het is niet zo lang geleden ingevoerd. En nu is het de grootste bron van inkomsten geworden. Zie je hoe dat, hoe dat zich ontwikkelt. Het is natuurlijk zo, hè, in die tijd is ook een uh, verzorgingsstaat uh, ingevoerd. Hè, bedoel, de mobilisatie was niet meer nodig. Maar, uh, hè, dus, en dat is dan ook een beetje het argument om al die belastingen elke keer maar uh, in te voeren, omdat de staat zogenaamd goed voor je zorgt. Ja, ja. goed tussen aanhalingstekens. Ja, een van de dingen zeg maar, waarvan ik denk van, mwah, weet je wel, is van, uh, dat de BTW inderdaad, of nou ja, Belasting in het algemeen, een soort roof lijkt. Dat is wel. Ik nou, lijkt. Het, het, het hm. uh, lijkt wel verdomd, veel, Roof. <laughs> Jawel. Ja, nou ja, kijk, het is uh, uh, natuurlijk uh, onvrijwillig. Uh. Maar goed, sommige... Je zult, uh, als je een systeem hebt met uh, gemeenschappelijke kosten, dan uh, zul je soms ook wel mensen moeten dwingen. Ik bedoel, ik heb... Uh, ik ben wel eens, uh, hoe heet dat, telefoon uh, geweest op een uh, studentenhuis. Dan uh, zat je continu achter uh, de mensen uh, hun broek aan hè, voor uh, hun kosten. En... Ja, maar dan ja, zijn ze het vrijwillig aangegaan, de verplichtingen. Wij, wij doen mee aan de telefoon. Net ja. zoals als de melkschuimer op mijn werk, die moet schoongemaakt worden. Als je meedoet aan de melkschuim, dan moet je ook af en toe de melkschuimer schoonmaken. Ja, dan, ja. dan is het een zelf aangegaane verplichting. Ja. Het uh, is dus belasting Natuurlijk nooit zo. Ja, ja, ja. Uh... Klappen van BTW is overigens dat het, dat het uh, een hele keten uh, samenstelt. Hè? De, het, de uitvoer van één bedrijf is de invoer van een ander bedrijf. En dat betekent dus dat je eigenlijk al die bedrijven moeten wel daaraan meedoen. Want anders dan betaal jij wel de BTW aan het bedrijf waar jij van koopt. Maar als jij het uh, niet doorberekent aan jouw uh, klanten, dan maak je gelijk een verlies van de 21 Dus. Uh, ook een beetje zwart verkopen wordt hier heel, ja, heel ongunstig door. Dus het sleurt alle bedrijven die in die keten zitten, ja, die moeten haast al meedoen eraan. Maar wat wordt er allemaal voor mooie dingen gedaan met die BTW? Nou onder andere station Zwolle, en die krijgt een naamsverandering en dat mag weer wat kosten. Dat zal wel ja. weer door de gemeentebelasting betaald worden, Ja, er wordt een, een felle strijd vindt te plaats in Zwolle over het omdopen van de naam naar, van Zwolle naar Zwolle Centraal. En dat mag niet zomaar. Moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Moeten onder andere internationale treinen stoppen. En dat gebeurt niet in Zwolle. Dus ja, dan zitten ze daar een beetje mee in de maag. Maar, en het is ook niet zonder kosten, want deze naamsverandering die gaat uh, ongeveer twee ton kosten. Dat was in Arnhem ook al gebeurd. En uh, de, ja, de de voorstanders die zeggen, met de kosten zijn we nu niet bezig. Daarvoor is het nog te vroeg. Oh ja. Zijn wethouder anker. Volgens mij is dat normaal gesproken een van de eerste dingen waar je mee bezig bent. tenminste als je het uit eigen zak moet betalen. Ja, dan, dan, uh, ja, en de SP die is tegen. Dat is dan wel mooi. Maar die willen het geld natuurlijk weer ergens anders aan uitgeven. Die zeggen niet, we willen het geld teruggeven aan de burger. Maar die zeggen van nee, ja, we moeten het aan de zorguitgevers. Ja, ik weet niet wat de marketingtechnische reden hier uh, is. In Groningen heeft het uh, volgens mij laatst ook uh, uh, omgezet. Maar daar was de reden dat het historisch was het uh, Groningen Centraal. En uh, nou ja, toen kregen we ook een aantal stations uh, er weer bij. En... Uh, nou, en dan moest het weer terugkomen. Zo. Mm -hmm. En dan heb je weer een verhaal. En dat is weer goed voor het toerisme. Want dan kun je dat dan weer in een boekje schrijven. En dan denken mensen... Oh, dat is, wat mooi. Mm -hmm. en, um, <laughs> maar hoe het bij Zwolle zit, dat weet ik niet. Dat zou ook al zoiets zijn. Het moet op <laughs> ja. de kaart komen te staan. Ja. Dat, maar ja, het is inderdaad gemeenschapsgeld, en, uh, maar elke stad of gemeente heeft ook wel een of andere slogan, sowieso, en, en daar wordt dan weer zo'n reclamebureau van ingehuurd om dat te verzinnen. En, uh, ja, twee ton. Ja, en dat gaat inderdaad om tonnen. Ja, soms is het gewoon de verandering van het logootje op het papier van de gemeente of zo. Dat kost dan ook wel weer uh, tigduizenden euro's. Ja. ja, er wordt hier gezegd, het is niet zomaar een paar naambordjes veranderen. In alle systemen moet het ook veranderd worden en dat kost een hoop geld. Dat, dat is ook zo'n ontzettende melkkoe. Ik weet dat, dat uh, die bedrijven die, die die maximum snelheden op die borden, die moesten dan veranderen. En die, uh, die doen dat. Maar dat zijn van die matrixborden. Dus je zou zeggen: Hup, open de code <laughs> in plaats van 80, maak er 90 van, of wat het dan ook moet zijn. Maar die vragen daar dan ook bakken met geld voor. En het is uh, ja, ik denk dat ze zeggen: Nou ja, het geld was ook beschikbaar als het die borden veranderd moesten worden toen het nog gewone borden waren. Dus uh, zo'n soortgelijk bedrag. En ik heb het zou me niks verbazen als het bedrag voor de elektronische verandering nog meer is dan het bedrag voor de fysieke borden veranderen. <sweegd> Ja, de overheid is diep, diepe zak hè? Dus, uh... Ja, zeker die ICT is het uh, ICT is ja. goed, uh, goed uh, toevoegd bij als ICT leverancier van de overheid. Ja. Tekenend van die verspilling vind ik uh, Universiteit Trent een aantal jaar geleden. Die uh, hadden dan ook een verandering, maar dat was in principe hetzelfde logo, maar dan gewoon een punt uh, achter de naam. Ja, en, klopt, ja. Dat was <laughs> je ja, Gemeente Den Haag ook, of zoiets. Ja. <laughs> Het logo was gewoon hetzelfde. <laughs> Het enige wat je er dan bij krijgt was een complete uh, lulverhaal over de betekenis van die, van die punt. <laughs> <laughs> dat punt. Ja. Ik had een van de eerste uitzendingen van Vrij Radio hadden zo'n bericht over de over nieuwe logo van Wallonië. Dat was voor drie stippen. Was dat, en dat kostte een paar ton, weet je wel. Ja, nou ja, ja, het, is, het is een beetje een onderdeel van de vernedering van de burger. Hè. Net, ik vind het zoals bij de ontzettende lelijke kunstwerken die worden neergezet voor heel veel geld. Midden in, het, in de snuit van de on, onderdaan. Dat de onderdaan elke keer dat hij daar langs rijdt, die tandenknarsend weer uh, ziet waar zijn geld aan uitgegeven wordt. En dat die er niks aan kan doen en dat hij hulpeloos is... ...en dat wordt daar goed mee gepromoot. Ja, daar had... Uh, ja, ...ja, mijn vader die was wel rood... ...zeg maar, en die is dan... Uh, ...langzaamaan nou, afgegleden... ...naar PVV, zeg maar. <laughs> maar een van de redenen... ...was het omdat hij dan elke dag... ...als hij naar zijn werk reed... ...dan reed hij voorbij, zeg maar... een uh, Betonnen balk. <laughs> uh, <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. Je hebt hier bijna in iedere stad op zo'n rotonde staan, ja. Ik ja, uh, kwam op een gegeven moment achter dat het een kunstwerk was. Dat had ik ja. echt nooit erachter ge gezocht. <laughs> <laughs> en wederom weer met een lulverhaal, natuurlijk. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Lulverhaal is het belangrijkste bij kunst, Ja, uh, <laughs> ja. Dat is inderdaad, uh, ja, het is vernederend, denk ik. Maar je ziet die dingen nou ook in Amerika opduiken. Hè? Daar hebben ze nou ook dit, dat die, uh, dat, dat, dat, ja die zogenaamde kunstwerken ontdekt. En uh, vooral in de staat Californië, uh, daar staan ze ook allemaal langs de snelweg. En, uh, dus ik zie ze nou als mijn Amerikaanse vrienden allemaal voorbij komen. Dat is allemaal van dat soort berichten van, kijk, nu is waar belastinggeld aan uitgegeven wordt. Een paar uh, stukken verroest metaal langs de snelweg. Ja, het is ja. ook belangrijk dat de hele kunstsector uh, gecoopt wordt, zeg maar, of afhankelijk is van de, van de staat. want die ik denk dat kunst wel degelijk een enorme stem kan zijn om, om mensen bewust te maken. En dat moet je zien te voorkomen. En daarom gaat er denk ik enorm veel subsidie in. En dat zie je in Hollywood, uh, zie je dat ook gebeuren, dat het Pentagon die uh, subsidieert dat eigenlijk enorm. En ja, een film, uh, als ze film maken, dan, dan mogen ze best op een uh, vliegdekschip filmen als dat uh, in het plot te, uh, voorkomt. Maar dan moet het script al even goedgekeurd worden door het Pentagon. En ja, zo zie je dat, dat als de overheid die kunstenaars financieel in, in greep heeft dan, is het, heeft... dan is het ook makkelijk om invloed uit te oefenen. Er hoeft vaak niet eens expliciet te zijn. Ja. Want mensen voelen, voelen al aan. Met, ja, ze zijn, zitten in onderhandelingen met die mensen over een nieuw project. En ze, ze weten gewoon wat ze, wat ze wel en wat ze niet moeten zeggen... om die geldstroom op gang te houden. G gisteren uh, uh, kwam ik uh, erachter, zeg maar. Uh, Trump, uh, die is in het nieuws geweest, die zegt bijna elke dag... <gacht> nee, maar... Natuurlijk. Had u we weer iets getweet? Ja, elke dag in het nieuws, maar nu was het vanwege knielende ja, uh, NFL-spelers, NFL uh, American voetbal. En uh, daar was hij dan tegen. En dan deed hij zeg maar, ook nog uh, hele grondwettelijke foute uitspraken erover. Van uh, nou, de eigenaren moesten die dan maar ontslaan. Even voor de luisteraar, dat is een, een vorm van protest van zwarte mensen tegen, ja, tegen de politiegeweld. Ja, politiegeweld. Ja. Ja, en uh, nou, vrij ludieke actie, knielen tijdens het zien Maar nou blijkt dus, uh, want het loopt er weer ontzettend ja, ik snap hoog. Het niet. Wat is daar dan uh, precies de actie aan? Nou ja, ja ik ben volgens eh, al... mij dat ze nou, nog het, meer slaaf loopt... zijn als ze op hun knieën zitten. Maar... Ja. Dan lopen de emoties dus zeg maar uh, ontzettend hoog op ineens. Ja. Want ja, onze troepen zitten overal uh, van ons uh, Romeins rijkje. Dus uh, waarom zou je dan de vlag... Uh, hè? En dat was dan ook het uh, argument van Trump. Maar nou blijkt dus, dat doen ze dus nog niet eens zo heel lang in, uh, in het uh, Amerika-voetbalstadion. Dus een volkslied en weet ik veel wat en overvliegende straaljagers... Dat is 2009 geloof ik. In 2009. 2009, maar dan krijgen dus die voetbalteams, krijgen daar geloof ik gemeenschappelijk ook 5,2 miljoen dollar voor van de Department of Defense. Ja. ja, het is gewoon propaganda. En het is natuurlijk heel bekend uit de jaren dertig in Duitsland. Dat sport en, en mooie mensen en kunstenaars, en om, als je die aan je kant hebt, daar lopen mensen vaak klakkeloos achteraan. Dus het is ja. heel belangrijk dat ze dat soort evenementen met heel veel nationalisme omgeven. Het, het verbaast mij ook dat dat inderdaad pas zo recentelijk is. Ja, en wat, wat ook vrij recent was, was volgens mij vorig jaar nog, was ook een soortgelijke incident. En dan had Trump ook iets getweet. En toen nam hij het op voor diegene ook iemand die, uh, weet ik veel, weigerde te staan of zo, of mee te zingen. Of... Ja, het ja, het raar was... aan deze, die caperni ja. Cheek of zoiets, die dat, uh, die, die dat heeft is begonnen. Dat is ook, hij is dan tegen massa gevangenen zetten van, van uh, zwarte Amerikanen en dan had hij een t-shirt van Che Guevara aan. Ja. <laughs> natuurlijk dat een beetje, ja, dan heb je niet helemaal goed de Wikipedia gelezen over wat uh, Che Guevara allemaal, uh, waar die voor staat. Ja. Hij ja, heeft natuurlijk zelf een ook... gevangenis gerund. Waarin hij uh, zelf mensen vermoorden. Het is zeker altijd een goed idee om uh, Wikipedia pagina's uh, goed, uh, goed uh, te doorspitten. Ja. Dan kom je achter dingen. Ja, bijvoorbeeld nou ja, dat het Nederlands Koninkrijk inderdaad nog maar 200 jaar uh, oud is. Dus, uh, en dat we zelfs een van de latere koninkrijken uh, zijn. Dus uh, dat wij uh, op zich... Uh, Best wel aardig langs om koningshuis hebben kunnen redden. Hoe <laughs> <Toen> is <was het, laughs> dat, uh, <laughs> dat koningshuis toen aan de macht gekomen? Ja, dat blijft ook een groot uh, mysterie, hè? Het nou, was ja, toch ik... dat die, die, die wethouder, die hebben ze uh, Johan de Wit of zo. Dat was een, toen hadden we geen oranje koningshuis in ieder geval. Dat was gewoon een wethouder. En de oranjes hebben toen voor elkaar gekregen dat er een soort volksopstand kwam. En uiteindelijk is die, de Wit is, uh, zelfs is vermoord en opgegeten gedeeltelijk. Uh, uh, <laughs> en toen uh, uh, zijn de oranjes weer aan de macht gekomen. Ja, uh, oh de... ja, ja, dat was uh, natuurlijk 1792 het rampjaar. 16, ah, uh, maar dat 6. is wel een goed punt. 6, 6, 6. Waar, daar waar ik een beetje naar op zoek was, was dat je zeg maar die, die titels van adel en zo, dat hoort een beetje uit een traditie waarbij je ook, als je gewoon hun uh, kasteel inneemt en je brengt ze, helpt ze om zeep, dan ben jij gewoon een nieuwe eigenaar, toch? <laughs> ja, is, zoals, volgens mij uh, zijn de Oranjes inderdaad wel aan een adellijke titel gekomen, ja. Je ja, hebt geloof is... ik een, een of andere leegstaande uh... <laughs> als ja, iemand op is... een kruistof, stoffen, toen hebben we hem dat maar gekraakt, geloof ik. Precies, dat is een beetje het argument wat ik wil maken, als je dat wil vasthouden aan die manier, ja. zeggen van nou, want wij zijn de koning, vandaar dat wij bepaalde dingen kunnen claimen, dan, daar hoort dan ook dat risico bij, vind ik. Ik vind altijd, uh, de, als je een bepaalde beloning verwacht, moet er ook het passende risico bij zijn. Het passende hm. risico is dat als iemand in staat is om je van de troon te wippen en dan wordt dat een nieuwe koning. Ja. Willem van Oranje die is toch ook uh, die is uh, om zeep geholpen. Ja de uh, Batacageren. Uh. Ja toen ja. die de tegen de, de, de, de, de, de Spanjaarden is... in opkomst kwamen. En, die het uh, toen niet goed genoeg voor elkaar om zelf koning te worden. Nee, maar... Uh, oh, en dat had ik dan ook weer geleerd van de week op uh, Wikipedia. De moord op Willem van Oranje was voor Engeland uh, de reden om uh, een aantal... Oh ja, om vuurwapens gelijk uh, te verbieden. <laughs> <Ja>. <laughs> Want uh, ze, ze voelden de bui al hangen. Dat zou hier ook wel eens kunnen gebeuren. Dus al niet te min brak daar een paar decennia later een burgeroorlog uit. Ja. Maar uh, goed, ja, nee, uh, ja, we twalen behoorlijk af. Ja, we hadden het over zwolle. Ja, we hadden het over De link zie ik niet helemaal. Maar uh, goed, uh, we gaan even verder met de berichten. Laten we dat even doen. Uh, ja, ja, je, je ziet maar op je parkjes van een medicijntje zitten wachten... wat je al een heel goedkoop in China hebt gescoord... ...omdat je bijna niet kan rondkomen van je kleine pensioentje. Ja, heeft de douane dat allemaal in beslag genomen. Grote jaarlijkse internationale actie... In de, tegen de handel in illegale medicijnen. En dat was, de opbrengst was dit jaar groter dan ooit. Het wordt gezien als opbrengst. Hè, door die, je zou ook kunnen zeggen, als je nou het is natuurlijk nationaal, dus die, uh, die schrijven daar al schrijven vanuit het oogpunt van de staat. Maar je zou ook kunnen zeggen, kosten de onderdaan dit jaar, jaar meer dan ooit. Maar 25 miljoen stuks medicijnen zijn onderschept. 315 pakketjes en dat zijn er 61 meer dan het jaar daarvoor. Ja, want je moet verplicht bij uh, de apotheek kopen, is allemaal voor je veiligheid. Ja. ja, want het moet allemaal gecontroleerd worden. En uh, patenten moeten natuurlijk betaald worden over de medicijnen. Uh. Ja, ze hebben er altijd wel een excuus voor. In uh. Uh, dit geval was het uh, fentanyl, dat is een pijnstiller die nogal wat slachtoffers heeft gemaakt. En uh, ja, dan moet ze natuurlijk gelijk in actie komen, want slachtoffers, dat, uh, dat willen ze niet. Tenzij uh, je natuurlijk medicijnen importeert en weigert de boetes te betalen en uh, weigert je te laten arresteren, dan moet je gewoon uh, doodschoten worden. Maar het waren vooral, erectiemiddelen en afstandpillen die? Uh, ja. En slaaptabletten die uh, gev gevangen werden. Ja, terwijl je zou zeggen, slaaptabletten, dat moet de overheid toch geweldig vinden? Ja. Mensen onderdaan allemaal een beetje in slaapzus. <laughs> Ja, maar het moet wel natuurlijk uh, bij de apotheek gehaald worden. Ze moeten kunnen controleren wie het neemt. Ja, het ja. moet beter weer over afgedragen worden. Uiteraard. Uh. Nou ja, ook in de ge gecontroleerde medicijnen is er soms een levende handel. Met name de ritalin en de pommetjes Die als een uh. Hoe heet dat? ox Kom, ja, ik weet, ik weet wel dat sommige mensen ja. wel eens bepaalde uh, aspirinus dan uh, bij de apotheek haalden, want er zat toch een opiaat in, en als je dat verbrandde kon dat uh, net zo werken als de heroïne. Ja, oké. Okay. <laughs> ja, dan doe je het, dan verpoeder je het, doe je het op een stilverfolie met aansteken eronder en oké. Okay. Ja. Dus, nou ja, dit is in een, ik denk dat dit meer een kwestie is van... Uh... Informatie in de tekst onder deze uitzending. <laughs> ik denk dat dus meer een kwestie is gegeven. van... Uh, Wees lekker baas over je eigen lichaam. En, en ja, het is raar dat de overheid zich hiermee uh, bezighoudt... Ja, om, uh, om zeg maar uh, het vangen van dit te skrappen. Dat zou ook wel een hele goede bezuinigingsmaatregel uh, vinden. De woordvoerder van de Inspectie gezondheid Zorg zegt, maar een goed beeld van de slachtoffers hebben we niet, dus dat uh, is mooi hoe dat altijd geframed wordt. Dan hè? Yeah. Dus, uh, het is ze uh, zorgen en mensen die dat dan kopen, zijn slachtoffers en uh, onderschept. En, ja, wat ik er net al uh, zei, dat uh, de opbrengst, het is dus het, wordt allemaal geframed vanuit de overheid en de, uh, de onderdaan die beduveld wordt. eigenlijk. ja, maar terwijl. Eigenlijk is het gewoon andersom. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen die gewoon, ja, die vinden de apotheek gewoon te duur. De medicijnen zijn ook gewoon duur. Ik kijk ook wel eens verhalen van mensen die dan... Uh, ja, die hebben dan een of andere ziekte en dan, uh, ja, de, de, de verzekering vergoedt het niet. Of die vergoedt maar de helft. Of die mensen zien op tegen de hoge uh, eigen risicokosten. En sommige mensen die moeten al van, uh, van, van, van weinig rondkomen. Van 1000 euro in een maand of zo. Dus die gaan dan op internet zoeken naar iets gekoops. Nou, koop altijd dat, dat is gewoon wat ze nu onderschept wordt. Ja, maar met, met deze import, denk ik, hè, dat het hetzelfde is met die cd's die worden ingevoerd. Maar ik denk dat het ook dezelfde behoefte eh, zeg maar, bevredigt, die ook bij de bitcoin hoort. Namelijk van we willen concurreren met het dominante systeem. Ja, en, ja die natuurlijk die, dik die binnenlopen, die farmaceuten. Ja. En, uh, maar ik, wat ik hier ook nog aan vind, is je, moet niet, je weet niet hoe, er, hoe het gemaakt is en onder welke omstandigheden. Wat er allemaal in zit en wat je met je lichaam doet. Nep medicijnen kunnen gevaarlijke stoffen bevatten die je gezondheid zelfs kunnen verslechteren. Goh. En ja, dat, dat is natuurlijk bij gewone medicijnen ook het geval. Maar ja. uh, we hebben natuurlijk die, die statins gehad, die cholesterolverlagers, waar je versneld oud van wordt. En er zijn een heleboel uh, dingen misgegaan. Uh, jarenlang hebben ze gezegd dat uh, vet slecht, slecht was om een uh, te promoten en eh, dat lijkt eigenlijk helemaal niet zo te zijn. Dus daar gaat ook nog wel eens wat mis met die heersers die dat allemaal zo goed weten. Maar ik, de reden dat je niet weet wat er in die netmedicijnen zit en hoe, onder welke omstandigheden gemaakt is, is ook omdat het illegaal is natuurlijk. Als je dat legaal zou hebben, dan zou je veel betere controle kunnen hebben over wat erin zit. En dan kan je een, een brandnaam erachter gooien en ja, dan weet je wat, meer wat je koopt. Maar juist die illegaliteit, die maakt het gevaar. Het uh, heeft ook nog te maken met die patenten die ze hebben op uh op de ingrediënten van die medicijnen. Ja. Wat het ook nog eens extra duur maakt. Ja, gewoon absurd duur. Dan veranderen ze even één letter... en dan huppa, is, er weer nieuwe, is er weer een nieuw patent op. Weet je wel? Ja. Dat, en in China wordt het gewoon allemaal nagemaakt. Want ja, als je een beetje standaard van van als je met kan maken, kan je dat ook maken. Nou ja, er zullen best ook foute dingen tussen zitten. Dat geloof ik wel. Uh... Maar daar zeg je wel iets, hè. Want... Uh... Vaak is het illegale handel nu in die uh, recreationele drugs. Misschien wordt het op een gegeven moment uh, het allemaal zo duur, die medicijnen, dat dat een veel lucratievere uh, ja, business ja. wordt om, uh, om zelf te maken illegaal. Ja. Nou, wat je in Amerika ziet is dat er een enorme epidemie is van opiaten. Nou, en dat zijn eigenlijk zijn het allemaal opiaten die uit legale uh, medicijnen komen. En een vraag hebben we af dat je ziet aan de ene kant... dat de opiumproductie in Afghanistan, wat door Amerika bezet is... zie je een record naar record breken. En aan de andere kant zie je een, een epidemie van opiaten uitbreken in Amerika. Dus op een of manier... Op een andere manier vindt dat zijn weg. En uh, ja, ik denk absoluut niet dat je moet denken dat de overheid je, je beschermt, je gezondheid ook. Wat ik al, ja, altijd aanhaal is dat, ik zeg al dat de Food and Drug Administration en wat bij ons uh, ja, denk autoriteit is. Maar die, die hebben hele lange procedures en hele dure procedures. Om een medicijn op de markt te brengen. Wat dat eigenlijk alleen mogelijk maakt voor hele grote bedrijven. Ja. Maar daar zie je natuurlijk wel dat als er een keer wat foute medicijnen op de markt komt. Dan zie je daar slachtoffers van. En dan zeggen ze, zie je wel. Uh, het, is, het is maar goed dat de overheid het controleert. Maar je ziet niet de slachtoffers. En dan komen we weer terug bij uh, de zienende in the unseen van uh, Henry Hazlitt. Uh, ja. Je ziet niet de slachtoffers die ontstaan door dat medicijnen als ze heel laat op de markt komen of soms helemaal niet op de markt komen. Die hadden ook allemaal levens kunnen redden, maar die, die zijn die blijven anoniem en die, die gaan in, stille, in stilte dood. Terwijl als er een keer een schandaal is en, en iemand gebruikt softe non en die krijgt een gehandicapt kind dan trekt dat enorm de aandacht. Dan kan je op wijze van kijk eens wat er hier, hier misgegaan is en er moeten aangescherpt worden de wetten enzovoort. Terwijl die andere slachtoffers die blijven gewoon anoniem. En ook de slachtoffers van patentwetten natuurlijk, want er zijn medicijnen die al ja, die 25 jaar hetzelfde zijn omdat de fabrikant op een dik patent zit en die, waarom zou hij wat nieuws bedenken terwijl als het nagemaakt kon worden dan moest hij weer wat beters verzinnen dan moet een uh, laboratorium weer met, met nieuws komen. Waar, waarom zou je wat nieuws uh, bedenken als je een patent hebt dat 25 jaar duurt en je, je markt wordt beschermd en, uh, en, en die procedures om een nieuw medicijn op de markt te brengen zijn heel duur. Ja, dat, dan, uh, dat, dat, motiveert, mo, de, dat motiveert het niet echt, de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Ondanks dat veel mensen altijd zeggen, van, ja, de reden dat farmaceuten onderzoek doen naar nieuwe medicijnen is omdat ze daarna een monopolie krijgen met een patent. Anders zouden ze het niet eens doen. Maar dat, dat is niet zo. Als ze geen, geen andere keuze hebben omdat het nagemaakt wordt, dan moeten ze uh, maar weer iets nieuws verzinnen. Ik zit, ik zit zo te bedenken ik heb uh, de, deze dit jaar heb ik mij uh, een kroon uh, laten uh, vervangen in de tanden maar uh, daar had mijn uh, tanden, zeg maar uh, die liet dat uh, die bestelde dat zeg maar in China ja dat bestelde ze ook nou vraag ik me af of, of dat uh, hartstikke illegaal <laughs> is zeg maar. illegale kroon heb jij gewoon ja? uh, als er maar btw over betaald wordt uh, dat zal wel weer kloppen ja. ja maar we gaan nog even verder ik heb hier nog een uh, bericht ja, well, we gaan naar de politie toe. Of in ieder geval naar de ordehandhavers. Er was een roep om ordehandhavers ook maar eens te bewapenen. Dus volgens mij is dat dan de BOA 3. Dan ben je buitengewoon opsporingsambtenaar... die bevoegd is om een wapen te dragen. Ja, de politie vond dat weer geen goed idee, hè? Nee, die zeggen ja, het betekent dat de politie het geweldsmonopolie verliest. Iets waar politieagenten toch voor opgeleid worden. Ja, Politieagenten die, die vinden het natuurlijk niet leuk... als er een ordehandhaver ook met een pistool mag lopen... En eh, ja, want kennelijk wil de politie af en toe ook een orderhandhaver neer kunnen schieten. En dan willen ze dus geen risico lopen dat er teruggeschoten wordt. Eh, nou ja, maar... het is ook wel een beetje cru, hè, want uh, dat, uh, voor het rechtstreekse salaris hoef je het vaak niet te doen. Dus als dan alle andere extra's ook nog uh, gewoon niet meer bijzonder zijn, dat is ook gewoon een, misschien een kwestie van uh, hebberigheid. En hebberigheid van wie? Van de politieagent, die, heeft, die mag als één. dat is ook al wat waard. Als ja, dus het is, ja, zover ik weet, krijgen die mensen niet heel veel betaald. Die, die ook, ja, niet venten, nee, Dat is niet een Nee, echt toch? heel weinig, ja. Ja, het begint salaris, maar daarna doen ze geloof ik allemaal cursussen en trainingen en dan gaat een salaris ook omhoog. Dat is op, ja, op zich wel raar. Dat. In Amerika verdienen die bakken met geld, hè? Die zitten heel erg boven de, boven de vrije sector. Ja, dat heet uh, asset forfisher, toch? <laughs> ja, dat valt ook nog, <laughs> Maar die worden daar eigenlijk omgekocht. Je vraagt je af waar de loyaliteit van deze mensen vandaan komt om zo'n beroep uit te voeren ze niet overbetaald worden. Nou ja, dat, dit soort dingen. Ze mogen een wapen hebben... ...en ze mogen uh, door rood rijden... ...en dat soort dingen. Ze hebben allemaal privileges. Ja, ook sec secundaire arbeidsvoorwaarden. Ja, en je mag mensen gewoon... Uh, nee, ...als je <laughs> op straat loopt... ...dan mag je gewoon mensen lastigvallen. Dat is wel heerlijk, ja. Kijk, als jij gewoon uh, lastig wordt gevallen door een agent... ...dan kun je niet vaak iets tegen doen. En zelfs als zij uh, iets verzinnen... ...dan nog uh, moet jij wel heel... Ja, ...als jij alleen maar zegt van... ...ja, maar dat was niet zo... Ja, dan kom, dan kom je nergens. Ze hebben macht. Nou ja, dat is ook wat waard, vermoed ik. Ja, want, ja, uh, ja. zeker. Voor, uh, voor, voor sadisten is dat natuurlijk heerlijk. Maar er staat hier ook, dat leidt tot uitspraken zoals... Zozo, dus jij mag ook bekeuren. En benamingen als werkelozen met een melkertbaan. Uh, ze worden vaak niet als volwaardige politie gezien. <laughs> Dus voor die mensen is het denk ik, uh, ja, het zou ook heerlijk zijn als ze natuurlijk een beetje hè, meer macho mogen zijn. Maar ik denk dat het wel tot gevolg heeft dat de geweldsdrempel weer verlaagd wordt. Ja, maar we lopen nog heel erg achter bij Amerika. Ja. Dus uh, we hebben een inhaalslag nodig. Ja, dan moeten inderdaad, uh, ja, dan moeten ze met tanks gaan rijden en <laughs> dit, een nou, bazooka op je schouder. Gaat, nee, in Nederland gaat er ook bijna nooit iemand dood door de politie. Dat is nog steeds bijzonder. Nou, dat, dat zal je tegenvallen. Dat, uh, nee, dat zijn er nog wel wat. Het oh, zijn al ja. enkele tientallen per jaar gewoon. Oh ja? ja? Ik heb wel eens gezien de politie op iemand schoot, ja. ja dat, uh, nou ja, het is niet gelijk doodschieten, maar het is soms ook... Uh, nou ja, uh, uh, hoe heet het? Uh, gewoon uh, medicijnen ontkennen of... Uh, ja, of uh, zeg maar uh, uh, een bepaalde toestand niet uh, herkennen, en, uh, uh, bijvoorbeeld een, een, een suikeraanval of epilepsie. Ja. ja, dan zit je in een gevangenis, gevangenis en dan uh, krijg je. Dat gebeurde in Amerika ook wel eens. Dan is iemand gewoon vergeten. Hij is in een cel gegooid, Dat helemaal niet bij stil was staan. Die had drie dagen geen, geen drinken <laughs> gehad. Hij was zijn eigen urine aan het drinken en die was bezig met zijn brillenglazen zijn polsen door te snijden. Hadden, oh, wacht. Ja, oh, ja dus, uh, het was, uh, dat is dan voor zijn harsh uh, reet, was het dan? Ja, een of andere student. Uh, ja, ik, ik kwam van de week ook zo'n uh, verhaal tegen over iemand... die had echt uh, tientallen jaren vastgezeten. Die was ook gewoon vergeten. <lacht> hij uh, zat in voorarrest. Hij heeft ook nooit een rechtszaak gehad. Sorry, <lacht> en, maar, en er waren ook geen documenten meer over hem te vinden. <lacht> en uh, hij zat en hij zat maar, zeg maar. En hij was verder niet capabel <lacht> om, uh, om aan het juiste belletje te trekken, zeg maar. Echt uh, heel sneu. Maar ik zat zo uh, te denken... Uh, dat de rol van uh, politieagenten is natuurlijk ook uh, uh, ontzettend veranderd... met het steeds meer uh, centraliseren uh, van dat hele geheel ook. Uh, ik bedoel, eerder had je gewoon ook nog iets als de gemeentepolitie. Nou, uh, die, die kende je gewoon... En gewoon van naam. En ja, dan heb je ook al vanuit de basis meer respect dan zo'n anonieme weet ik veel wie zeg maar. Of juist niet, want je wist wie dat was. <laughs> en je wist er van, oh ja, ja, dat is gewoon MAVO-C, wat daar rondloopt in een uniform. <laughs> ja. ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. <laughs> ik, bedoel, uh, dat, dat, uh, ik, ik heb wel eens gewoon respect voor beroepen gezien op plekken, weet je wat. Ik denk van, nou bijvoorbeeld uh, in Oostenrijk voor de conducteur of zo. Je dus, uh, zoekt zo een ja. uh, dat is toch iets heel iets anders. Maar ja, tegenwoordig, uh, ja, dan dan heb je natuurlijk uh, zoiets als de ME. Uh, die komen massaal, uh, worden die natuurlijk uh, uitgerukt ook uh, vanuit uh, andere steden omdat, nou, dan is het makkelijker om op het publiek in te hakken, weet je wel. Ja, en, en die afstand is heel belangrijk. Die afstand of ze, ze denken van, nou, hier kunnen mijn vrienden ook tussen zitten. Of mijn schoonmoeder of mijn, nou, misschien schoonmoeder niet te goed voorbeeld. Maar ja, als het bekend is met elkaar, is het gewoon moeilijker om geweld te gebruiken. Ja. En te escaleren. Terwijl als jij en, naar een andere stad komt en je kent er niemand. En je bent met een hele grote groep, dan kan je er zo op los hakken. En, en je moet natuurlijk ook ja, tot steeds drastische maatregelen gaan als het volk uh, zeg maar die regels uh, niet uh, deelt. <laughs> en dat is ook he? een gevolg van de steeds belachelijker wordende regels. Ja, he, dus dan, moet je, ja, dan krijg je ook meer geweld, want ja, het begrip is uh, minder. Ik bedoel, boeven zullen natuurlijk altijd zeggen uh, dat zij uh, onschuldig uh, zijn. Maar, uh, nou ja, weet je, uh, dat gewoon, ik, gewoon het gevoel is denk ik veranderd. Ik, uh, er was iemand uh, die me enkele jaren geleden zei van, uh, ja weet je, eerder had ik gewoon een veilig gevoel bij de politie. Maar tegenwoordig als de politie uh, achter mij rijdt, dan uh, vraag ik mij af van, uh, heb ik iets verkeerds gedaan of zo. Hè? Ja, je dat... voelt je onveiliger als je politie ziet. Hè? Dat, is een, ja, dat is denk ik... Wat de meeste mensen, als ze eerlijk zijn, wel, wel zullen ervaren. Als je politie denkt: Oh shit, er rijdt niet te hard. zijn maar allemaal lichten, doen het. Uh, uh, heb ik mijn identiteitsbewijs bij me? Want Je weet gewoon dat ze er zijn om je, om je te naaien, eigenlijk. En, ja. en niet om je te beschermen. En, en, uh, nou ja, en het is ook wel een heel vak, eigenlijk, om. Uh... ...om, uh, om politieagent te zijn. Ik bedoel, je zult voor het publiek vaak ook wel echt uh, bakken met geduld uh, op moeten uh, brengen. Ik bedoel, Dat is gewoon zo. Niet iedereen zal ook gewoon begrijpen... ...zelfs als je er heel uh, terecht uh, staat, zeg maar. En dan heb je dan, heb je zeg maar zo'n verleden... Met, die, uh, ...met van die mensen die, nou ja, een soort stadswachten... ...die ook al wat bekeuringen mogen schrijven, zeg maar... Ja, daar heb je ook al genoeg verhalen van eigenlijk uh, dat ze soms maar beter hun uh, mond dicht hadden kunnen houden. Omdat het uh, vaak heel uh, escalerend uh, werkte. Hè? Omdat ze gewoon compleet ook die uh, takt uh, missen. De zogenaamde eenstrepers, zoals uh, geen stelsel altijd zo goed uh, weten te omschrijven. Ja, ik zou, niet, ik, ik zou uh, zeg maar die mensen niet uh, graag. Ook met een wapen zien rondlopen. Als je ook, nou, er zijn ook heel veel YouTube filmpjes te vinden van gewoon staande houdingen in de Verenigde Staat. Of het nou gaat zeg maar gewoon om een verkeerscontrole. Maar uh, nou ja, wat ook een heel hot item blijft natuurlijk, is over het uh, wapenbezit. Uh, nou, daar is uh, niet elke agent gaat er even heel uh, professioneel mee om. Of even geïnformeerd. En ja,. Dan is het uh, soms inderdaad wel lullig dat sommige van die mensen en dan heb ik het over politieagenten uh, wapens bezitten om uh, te gebruiken in de situaties die ze vaak uh, zelf uh, laten escaleren. Als agent, als, als agent moet je elke keer ook, denk ik de, de mogelijkheid in jezelf vinden om boven de situatie te staan. Zelfs in Nederland uh, komen de laatste tijd ook uh, filmpjes van motoragenten en weet ik veel wat die gewoon tuig zitten uit te dagen voor een gevecht. Van hmm. kom maar op. Nou, dat is natuurlijk geen professioneel gedrag. Nee, maar ze willen graag geweld gebruiken. Dat is, denk ik, de diepste motivatie om bij de politie te gaan. Ze kunnen ermee wegkomen. We ja, Kijk maar naar die, die moordenaars van Mitsendrickus. Ja. Mits die ene uh, advocaat hebt, of die uh, medische specialist, die uh, altijd zegt dat hij om het leven gekomen is, niet door politiegeweld, maar omdat hij stopte met ademen. Nou ja, hij. Ik bedoel nogmaals, ik zou niet graag een agent willen zijn in een, in een weet je gewoon in een situatie van huishoudelijk geweld en dat soort dingen. Want ja, er wordt wel veel van je gevraagd. Ja, maar is de hele, de hele uh, relatie is sowieso onnatuurlijk, omdat je één persoon hebt die dan boven alles staat en die staat eigenlijk gewoon boven de wet. Als je politieagent of tenminste die, die, ja, degene die dan voor veiligheid moet zorgen gewoon uh, ingehuurd was door jou, dan, ja, dan gaat die gewoon om beter zijn best te doen om jou tot dienst te zijn. Weet je ja. wel? Ja. ja. Je bent geen klant. Je hebt geen, je hebt geen klantrelatie, dus ja, hij kan niet ontslagen worden. Je moet hem betalen. Daarmee krijg je slechte service. Precies. Ja, we betalen geloof ik gemiddeld 800 euro per jaar aan de, aan de politie. Dus als jij zeg maar het budget van de politie gaat delen door een aantal mensen... die uh, in de, in de uh, particuliere sector werken, dan uh, ja, kom je op 800 euro uit, geloof ik. alleen nog aan boetes kwijt. En nog worden er fietsen gestolen. Hè? Uh, uh, <laughs> ik moet trouwens nog mezelf even corrigeren, want ik zei uh, BOA 3 aan het begin van dit uh, stuk. Dat is uh, BOA domein 6. Uh, dan mag je inderdaad de handboeienwapenstok bij spray, vuurwapen en uh, sofiaanse uh, hond uh, bij hebben. En BOA 3 is alleen maar handboeien. Dus uh, ja, even een correctie. BOA 1 is uh, inderdaad uh, ordehandhavers. Ik meende dat ons glorieuze uh, strijd tegen uh, drugsgebruikers ja, is... en drugs alleen al uh, een schadepost was van enkele tientjes per maand per inwoner. Klopt. Ja, ik denk ook dat er gebeurde als je de politie heel zwaar gaat bewapenen is dat de bevolking gaat aanvoelen. Er komt een soort vijandigheid, er is een escalatie die de onderdanen een andere kijk geeft op de politie. Ik denk dat daarom ook in Engeland, dat ze zo'n zaak van maken, dat de politie niet bewapend is of niet, geen vuurwapens draagt. Want eh, ja, je ziet het natuurlijk heel vaak met die, met die rellen dat ja, ze komen eigenlijk gekleed voor een, voor een rel. Als je ziet, ze zijn helemaal in het zwart gekleed en ze hebben gezichtsvermomming en ja, enorme bewapening. Het, het ziet er confronterend uit en het lokt eigenlijk ook eh, geweld uit. En het geeft de burger, denk ik, behalve ja, bij die uh, rellen zie je het heel direct gebeuren, maar ik denk ook dat de burger, als hij fluitend door zijn stad loopt en hij ziet overal politie met mitereurs lopen, dat hij een andere kijk gaat krijgen op zijn overheid. Ze hebben niet voor niets die hiërarchie met de militairen die op de achtergrond blijven en ja, wat zwaardere uh, SWAT-teams die ook wat meer uit het zicht blijven. En dan de politie die, ja, die toch wel wat lichter bewapend moet zijn, om het toch het idee van die vrijwilligheid te, erin te houden. We hadden nog een gerelateerd bericht, meen ik. De politievlogger. Ja, politievlogger en uh, het maffia-team ook nog. Ja. Uh, zullen we eens met de vloggers beginnen? Ja, dus de, de politievloggers die schenden de privacy van burgers. En ja, Er is dus een politieagent die heeft een bodycam en dan neemt hij allerlei dingen op over arrestaties. En, en die wordt nou uh, teruggefloten omdat hij dan. Uh, dat zou dus de privacy schenden van de uh, gearresteerden. Door de Stichting Burgerrechten, Stichting Freedom Inc. heeft een formele klacht ingediend tegen de politievlogger. Waar de gemiddelde onderdaan zal, denk ik, iets hebben van: hé, hey, waarom wordt er nou weer. Ja, privacy wordt weer synoniem gesteld of gekoppeld aan het beschermen van. Ja, wat mogen meestal criminelen zijn. En ik denk dat, die daarmee, dat je daarmee voorbereid wordt om een hekel te krijgen aan privacy. Ik denk dat wat je merkt is over het algemeen, als je met je neus tegen privacy aanloopt, dat he, dat altijd hele vervelende kanten zijn van privacy. Zoals, ja, bijvoorbeeld je, je vader of je moeder ligt in het ziekenhuis en je hebt de, wat informatie nodig of je moet wat informatie van de ene naar de andere dokter. Dus ja, dat kunnen we niet doen vanwege de privacy. Als het jou, als het jou uitkomt, als het handig voor jou is, dan, dan kom je, loop je tegen duizenden privacybeschermingswetten aan. Uh, maar als het echt belangrijk is, en dat is een overheid die op al haar onderdanen en belastingsslaven spioneert, ja, dan hoor je daar niks van. Hè. Dus, dus privacy wordt in een, in een verdomhoekje gezet met, dan de, krijg je de roep des volks, dus het, zeg maar de standaard hege Italiaanse dialectiek heet dat, Problem Reaction Solution. Je gaat eerst een probleem maken. Mensen ondervinden allerlei problemen van privacy. En dit is eigenlijk ook weer een probleem van privacy, want de schurken die worden hun privacy beschermd. Dan gaat hij roepen om van ja, ik loop onnodig risico omdat die privacy zo ergens en het ziekenhuis, allemaal vervelend privacy, schaf die privacy maar af. Dan zegt de overheid, nou, hebben we hier net, toevallig net een plan voor liggen om die privacy uh, helemaal af te schaffen. Dat is een beetje het principe waar ze altijd volgens werken, de Hegeliaanse dialectiek. Dat is, je laat eerst een probleem ontstaan of je creëert een probleem. En dan wacht je de roep dus volks af, de reactie. En dan heb je klaargestoomde oplossing. Die ligt dan al klaar om uh, ja, weer meer macht te grijpen. En de machtsbalans tussen onderdaan en, en bovendaan te vergroten. Ja, ja dat klopt, ja. <laughs> ik moet er inderdaad ook wel eens aan denken. Als ik, ik kijk s ochtends nog wel eens naar de WNL of zo. Als ik mijn uh, bak koffie aan het drinken ben en dan sap ik even door, uh, door het nieuws heen. En inderdaad, WNL VNL er heel erg goed in, in zo'n probleem even aankaarten. Dan weet je ook meteen waarom die omroep bestaat, weet je wel. Die zijn daar heel goed dat, in. Dat uh, ochtendprogramma van de publieke omroep. Ja, ja, met die vrouw die altijd zo verbaasd in de wens van, Oh man, ik kijk bijna nooit televisie, maar ik was laatst in een hotel en toen had ik ochtends de TV even aangedaan en dan startte u op dat kanaal. Ja. En dat heb ik nu een paar keer gehad zo door het jaar heen. Ja. En wat me opvalt is dat elke uitzending, ik weet niet of dat noodvallig is omdat ik een paar keer dat zo door inval, het lijkt wel of elke uitzending wordt er inderdaad een of andere problemen aangekaart en, uh, en daar moet iets, we, ja. iets mee gebeuren. Ja, elke dag wordt je volgens, als dat elke dag zo gaat wat ik heb gezien, dan word je elke dag volkomt met problemen waar de overheid maar snel wat aan moet gaan doen. Ja, er zijn ook echt allemaal van die dames die dan ja, ja. hun uh, uh, wenkbrauwen zo geëpileerd hebben dat ze alleen nog maar verbaasd kunnen kijken. <laughs> <laughs> en, en dan ook Roze Fleur eten En uh, of Merel en dan. Uh, <laughs> ja, ik weet niet of de namen zijn of dat ze echt zo heten, maar in ieder geval. Um en die, die, die hebben dan een probleem gevonden, weet je wel. En dan uh, stuurt ze een uh, reporter op pad die dan het uh, probleem nog erger gaat vergroten. En dan uh, komt er toevallig een politicus aan tafel die dan weer een oplossing heeft, weet je wel. Ja. En dat doen ze heel vaak, en ook in het grote natuurlijk met, ik denk dat zo'n hele uh, al die oorlogen in het Midden-Oosten. Dus eigenlijk, je, je, ga, je neemt een grote vlag mee, een Nederlandse vlag. Dan ga je in Oeroesgan rondlopen en allerlei mensen hun uh, leven moeilijk maken. En als je dan, ja, als je daar wat mensen vermoordt en uh, F16 zich. ...gooien daar wat bommen af... ...en met een Nederlandse vlag erop... Dan, ...dan krijgen die mensen natuurlijk een enorme hekel aan Nederlanders... ...en ook al hun bloedverwarmte... ...tot in de vijfde degree... En dan komt er blowback in de vorm van terrorisme. En dan zeggen ze, nou, ze hebben, uh, dus, hebben dus eerst een probleem gecreëerd. En dan komt er terroristische aanslagen. En dan zeggen ze van, uh, ja, dat is de reactie. Dus roepen om het volk om meer veiligheid. Uh, dus we gaan overal poortjes neerzetten met betaaldetectors, body scanners. Je moet je schoenen uitdoen. Uh, en uh, je loopt dus eigenlijk zo'n zo scanner bij Schiphol binnen. als, als je daggouwconcentratie in uh, uh, je, je bezittingen worden gescheiden. Uh, familieleden worden van elkaar gescheiden scheiden, schoenen uit en zij, zij gebruiken nou dat hele terrorisme als de het om al jouw rechten af te schaffen. Ja, uiteindelijk al jouw eigendomsrecht. En uh, dat is ook een groot, grote versie van problem reaction solution. Hè. Dus uh, ja, je gaat eerst een probleem creëren en dan moet daar, uh, heb je een, nadat de bevolking verontwaardigd is, heb je daar een oplossing voor liggen. En, en ik denk ook dat de EU is ook zo'n vorm ervan. Je gaat eerst zeggen, nou, EU, dan krijgen jullie allemaal vrijhandel en uh, ja, dan hebben we een euro, geen verschillingschappelijk munt ...hoef je niet meer te wisselen en zo. Nou, dat klinkt allemaal mooi. En dan loopt het helemaal uit de hand met die euro. En dan zeggen ze, ja, kijk, maar het had ook eigenlijk nooit kunnen werken... ...een monetaire unie zonder politieke unie. En je moet eigenlijk ook Europese wetten maken... ...en Europese belasting hebben... ...en een Europese leger hebben om dat allemaal af te dwingen... ...en Europese politiemacht. En uh, ja, anders dan mislukt zo'n munt natuurlijk. En dan hebben ze dus een probleem gecreëerd... wat als oplossing weer meer macht is voor Brussel... Ja. ondanks dat ze gefaald hebben. Ja, ik geloof, ze worden altijd gewoon beloond voor het falen eigenlijk. Hè. Ja, het is net zoals Orwell is natuurlijk... War is peace and uh, freedom is slavery and ignorance is strength... maar ook eigenlijk falen is succes. Ja. Ja. Dus door, door middel van falen werken ze zichzelf naar... Naar meer macht toe. We hadden trouwens ook nog een andere uh, hieraan gerelateerde politiebericht. De Nederlandse politie richt een maffia-team op. Ze gaan achter uh, ja, de Italiaanse maffia. Uh, <laughs> ja. <laughs> ja, het mooie hier is de uitspraak dat uh, ja, Paulussen, uh, die zegt: uh, dat is dan iemand van die politie, die zegt: iedereen associeert de maffia met cocaïne, maar. Overal waar geld te halen is, zijn Het is natuurlijk zo mooi dat je een paar van die agenten zijn. Yeah. En het, ene, het, het waar je direct aan denkt is, ja, die, over, die agenten zijn ook overal te vinden waar geld te halen valt. Het is natuurlijk ook een organisatie, maffia is eigenlijk beschermingsgeld. Hè? Dus een maffia organisatie die komt bij jouw restaurant langs zetten en die zegt dan van, uh, ja het zou het toch jammer zijn als, als dit uh, in de fik vliegt. Ze creëren een probleem en dan hebben ze daar ook gelijk een oplossing voor. En die oplossing is van, als uh, je zoveel in de maand betaalt, dan, uh, dan ben je beschermd. En het wordt verkocht als een dienst, maar het is eigenlijk geen dienst. Het is eigenlijk gewoon afpersing. Ja, dan, eigenlijk is de politie dat ook. Het wordt verkocht als een dienst, maar het is eigenlijk ook gewoon van, uh, ja, ja, het zou toch zonde zijn als wat met jou zou gebeuren. En uh, uh, Ik denk dat je maar eens een boete moet betalen, want anders is het uh, overal dronken mensen op de weg. Dus, nou, uh... het is niet helemaal afpersing. Want als je een uh, goede familie hebt, uh, zeg maar, uh, die jou uh, afperst... <laughs> um... Uh, dan, ben, uh, ...dan ben je ook zeker van dat andere families je niet uh, overvallen. Ja, ja de, ik denk dat, dat met de maffia op zich betere afspraken te maken zijn. En, het is natuurlijk ook zo dat de maffia blijft je niet achterna lopen... ...met morele adviezen over gender neutrality of zo. <laughs> en dat is, ze willen alleen jouw geld zien en dan steken ze je restaurant niet in de fik. Dat is, dat is gewoon uh, de deal. En dat is ja. eigenlijk heel helder... Eh, ...ondanks dat het natuurlijk een overtreding is van het non-agressie-principe... ...maar het is veel fijner dan dan mensen die die immorele daden plegen tegen jou. door je geld af te persen. en je daarna ook nog moreel advies gaan zitten geven. over hoe je je als beste, als mens moet gedragen. Dat is helemaal irritant, vind ik. Wat ik wel grappig vind. Ik bedoel, de maffia bestaat al eeuwen. tenminste, de Italiaanse maffia dan. En dan denkt de Nederlandse politie dat even aan te kunnen pakken. Weet je wel, ik bedoel, Italië is er al niet goed in. Ja, er wordt ook gezegd. met haar team komt de Nederlandse politie tegemoet aan kritiek van Italië. dat Nederland te weinig aan opsporing van maffia leden. hier een onbezorgd bestaan leiden maar dat dat werkt ook wel altijd goed dat breekijzer hè? Dat uit het buitenland het buitenland wil dat, uh, dat wij uh, dat en dat doen net zoals de EU wil wij moeten van, van de EU moeten we dit en dat doen en dat is eigenlijk van nou ja, dat is eigenlijk zoiets als, als God wil. Het is het is heel ver en abstract is daar een, een grote macht die iets wil van je. En ja de, wie gaat zich nou tegen God verzetten? Dus ja, als, als God of de EU iets, iets willen, ja, dan heb je geen keus dan, uh, dan daar maar gewoon gehoor aan te geven. Overigens de, de, de op, ja, oprichter is niet de, de, de juiste naam, maar degene die de maffia in Amerika eigenlijk onder zich verenigd heeft. Dat het allemaal verschillende groepen waren. Dat was Salvatore Maranzo. Ik weet niet of jullie er wel eens van gehoord hebben. Nee. Uh, dat was in de, in de periode van de drooglegging. Dat uh, was de grote concurrent van Al Capone. En die had de, de maffia, tenminste de Italiaan die zich met de maffia hadden uh, verbonden, onder zich verenigd. Uh, en hij heeft toen een Amerikaanse tak van de maf oh, Italiaanse maffia opgericht... in Amerika. En hij had dan de bijna de titel... Uh, Capo di Tutti Capi. De baas ja. van alle bazen. Nee, de hele kapitein... van alle kapiteins. Ja, zoiets. Ja, zoiets ja. Maar het, het, het grappige is... die man die... Um, ...spiegelde zichzelf heel erg aan Julius Caesar. Hij zag zichzelf als de nieuwe Julius Caesar... ...die het Romeinse Rijk in Amerika wilde stichten. Mm. <laughs> heel, wel grappig dat hij dan, dan weer die bewondering voor de overheid heeft. Nee, wat wat ja. de Amerikaanse overheid ook veel gedaan heeft... ...bij, bij het uh, ja, controleren van dat soort organisaties... ...is één van die organisaties enorm bewapenen en bevoordelen... Ja. ...om de andere uit te schakelen... En dan als ze dan eenmaal in de macht zijn, dan kunnen ze die weer, die organisatie weer controleren. En dat hebben ze ook in Mexico gedaan. Ze hebben enorm veel wapens gegeven aan het Sinaloa drugskartel. Om de arresten uit te schakelen. En ja, dat, uh, dat kwam aan het licht. Omdat er werden uh, met wapens werd er op Amerikaanse douaniers geschoten. En die bleken afkomstig te zijn van het Amerikaanse ministerie van Justitie. En toen dat was de Operation Fast and Furious. En dat bleek gewoon een methode te zijn om gewoon eens een drugskartel heel zwaar te bewaarden. En eigenlijk doen ze dat ook internationaal gezien bij al die in Syrië met al die in Libië met Al-Qaeda bewapenen om die dan weer Gaddafi op te laten ruimen enzovoort. Ja, nou ja, goed. Ja. Nou ja, maar we gaan nog even verder. Ik, ik, weet, ik neem aan dat hier alles over gezegd is. Nou, aan het eind pleit hij nog voor onderzoek naar zwaardere wetgeving om georganiseerde criminaliteit te bestrijden. Dus dat is ook, we hebben een probleem en uh, de oplossing is meer wetgeving. Uh -huh. Want moorden en, uh, dat is nog niet, uh, moorden en afpersen, dat is nog niet illegaal. Dus daar heb je meer wetgeving voor nodig. Uh, uh. Ja, dan gaan we even naar het volgende bericht. Bedrijf failliet om zieke medewerker. Ja, die wetgeving rond zieke ziekte die is nou heel erg streng doorgevoerd. Het is natuurlijk ooit in Nederland zo geweest dat er bijna een miljoen mensen in de arbeidsongeschiktheidswet zaten. Omdat dat gewoon een hele makkelijke afvloeingsregeling was waar eigenlijk iedereen heel blij mee was. De werkgever was er blij mee, want hij was van... Uh, personeel af. En het personeel was er blij mee, want die kregen een dikke uitkering. En ja, voor de rest maakte er niemand bezwaar, behalve de belastingbetaler. Die, die moest natuurlijk allemaal betalen. Maar sindsdien is het enorm aangescherpt, in de zin dat de werkgever nou enorm veel moet betalen als zijn werknemer ziek wordt. En dit gaat dus over iemand die in 2005 een jongen uit de WAO haalde. Dus die was al arbeidsongeschikt geweest. Maar hij was zo goed om die dan een baan te geven. Hij had dat aan zijn rug gehad en toen kon hij, kon hij weer gaan werken. Toen had hij hem aangenomen. Maar toen ging de economie wat achteruit en toen moest hij, heeft hij als mensen ontslagen, maar deze meneer was heel duur om te ontslaan, dus die had hij als laatste in dienst gehouden uh, en uh, ja, die ging toen uiteindelijk ook door zijn rug heen en toen stond die ondernemer daar alleen voor en toen moest hij eens eentje twee gezinnen onderhouden want ja, hij moet gewoon die, die ex-WHO'er doorbij betalen of hij nou weer in de arbeidsongeschikt was. En dat hield hij nog anderhalf jaar vol tot zijn hele rekening leeg was en de boodschappen bij de Albert Heijn niet meer afgerekend konden worden en uh, nou is hij feat. en ja, die regelingen die zijn, die zijn heel erg geworden, want ja, je moet twee jaar lang moet je loon doorbetalen. Wij hebben op werk ook zo iemand gehad, die was uh, ja, die heer hoorde fluittonen in zijn werk en uh, in zijn oren kon niet meer werken en die, die is uh, ja, twee jaar lang, was zijn bureau gewoon leeg, er mocht niemand anders aangenomen worden uh, en moet dan doorbetaald worden. En niet alleen die twee jaar, maar daarna zit ook nog een transitievergoeding. Dus uh, na twee jaar loondoorbetaling mag je de arbeidsovereenkomst beëindigen, maar dan moet je nog steeds een transitievergoeding betalen. Als, als iemand 25 jaar in dienst is geweest, kan het aardig in de papieren lopen, zegt hij. Ja. Dus deze meneer is er uh, bij elkaar zo'n 2 ton aan kwijt geweest. En de transitievergoeding kan makkelijk 30.000 of 40.000 euro kosten. Plus dat hij een enorme dikke reïntegratierapporten moet hebben, want alles komt erbij. De arbo-arts, de verzekeringsarts, de keuringsarts. Al een hele dossier met orders moet hij hebben. Met allerlei correspondentie met iedereen. En uh, ja, dit, dit uh, maakt mensen natuurlijk heel erg schuw om mensen in dienst te nemen. En zeker mensen die, uh, een, die een, een, een vuiltje hebben, zeg maar, die een keer uh, arbeidsongeschikt zijn, daar wagen je dan niet aan. Dus het heeft natuurlijk een averechts effect, ook deze wet weer, dat dat soort mensen dan helemaal niet meer aangenomen gaan worden, omdat het een enorm risico is. Maar dit, dit zijn dan gevallen van mensen die dan ook echt ziek waren. Je hebt ook natuurlijk ook gevallen van mensen die daar misbruik van maken. Ja. ja. Ik, ik zeg wel eens tegen sommige mensen die dan uh, moeite hebben met een baan te vinden. Ik zeg, hoe vaak ben je ziek geweest uh, in je werkzame leven, zeg maar? Dan zeggen ze, nooit. Ik zeg, nou, dan moet je even daar uh, een bewijs van hebben. En als je gaat solliciteren, zorg je dat je dat bovenaan staat. <laughs> ja, ja, ik denk dat het voor heel veel uh, werkgevers een heel belangrijk uh, punt aan het worden is met dit soort wetgeving. Ja. Ja, dit, ja, dit is sowieso iets ontslaan oh. dat is al heel lastig geworden, hè. dan moet je ook al hele dossiers voor aanleggen en uh, uh -huh. waarschuwingen geven en dat kan eigenlijk ook al niet meer. Dit gaat zeg maar hè, niet uh, zoals het uh, bedoeld is. Hè, dus dit, hier heb je gewoon, eigenlijk waar die sprake van is, zijn verschillende wetgevingen die elkaar kruisen zeg maar. Hè. Dus, uh, nou, je hebt dan het ene probleem, dat is dan zeg maar uh, uh, mensen die zelf uh, uh, arbeidsongeschikt uh, uh, zijn. Zo van, nou, hoe krijg je die nog binnen een werkzaam leven? Ik bedoel, het zou ook heel dullig zijn als die mensen uh, gelijk al uh, gedisqualificeerd zijn. En dan weet ik wel, hè, je hebt het al een keer eerder over gehad. En, uh, toen werd gezegd van, ja, nou, die mensen kunnen zich dan ook nog wel verzekeren. Ja, maar hè, wat dan met die mensen die, uh, hè, die van tevoren, uh, waarvan je van tevoren al weet zo van, nou, dat gaat het wel heel moeilijk worden. Ik bedoel, ja, dat vind ik dan weer een heel lastig onderwerp. Maar ja, goed, aan de, aan de andere kant, hè, ik weet niet of dit ook helemaal een andere kant is, maar dit is in ieder geval, als het gaat over de werkgeverskant, dit roept dan zeg maar meteen zo'n Calimero uh, gevoel op van de kleine ondernemer die uh, vecht uh, tegen de overheid. En, dat is dan een onderbuikgevoel, denk ik. Want ik zag er ook heel veel uh, reacties op. Maar het is natuurlijk ook zo... er zijn gewoon spelregels... en, en deze ondernemer heeft uh, geen verzekering afgesloten... daar waar het wel had gemoeten. Ja, maar daar staat hij dus ook bij. Hij was niet verzekerd voor het risico. Probeer maar eens iemand die in de WO heeft gezeten te verzekeren. Ja. Je kan het ook niet verzekeren... omdat uh, het... Uh, de kosten ondraaglijk zijn. En dat is, het, dat is de, de hele truc met ook met, als je in de Amerikaanse gezondheidszorg, als je daar probeert te verzekeren tegen claims en de, de rechter wijst claims toe van, van vele miljoenen voor hele triviale dingetjes en je wil dat verzekeren, ja dan zit daar een enorme premie aan vast ook. En ja, dat, uh, dat is hier ook het geval. Ja. Uh, dus de regelgeving zelf en de, de, ja, de claimcultuur, dat is een, een oorzaak van dat het niet te verzekeren is. Nou, dat moet je al een idee geven. Als een commerciële partij niet wil verzekeren, dan zeggen ze eigenlijk het risico is ondraaglijk. En als jij dat risico dan aangaat, ja, dan uh, neem je een ondraaglijk risico aan. Ja. ja, en dan geef ik uh, wel toe dat het dan... Raar is hè, dat, je, dat de overheid je dwingt om dit risico te nemen. Ja, dan nou zou... ja, in die zin, je kan hem gewoon helemaal, helemaal elke risicogeval niet aannemen. Als iemand maar een beetje een bepaalde ziekte heeft of zo, wat een risico kan zijn, dan kan je gelijk zeggen: van dat uh, doen we niet. Dat is het nee. enige wat je kan doen nog. Maar ja, dat is het... natuurlijk heel nadelig voor die persoon. En als je zou kunnen zeggen: nou, we willen het, we willen het wel eens proberen. En dan begin je bijvoorbeeld voorzichtig en we betalen wat, uh, ja, wat minder omdat er een risico aan vast zit. Ja, dan, dan kan je daar best wel iets, daar kan je best wel uitkomen. Maar omdat de overheid daar regels voor opstelt, ja, is, is daar gewoon geen uh, eh, chocola meer van te maken. En nog even, oh ja, ik heb hier nog een aan, hieraan een gerelateerd bericht. Um, wet Diba uh, moet direct van tafel. En dan zit er een man met een glas wijn voor zijn <laughs> uh. ziet er uh, even een dikke, dikke spek op. <laughs> CDA is hij? <laughs> ik weet het niet. Ja, Hans Bisseuvel, dat kan wel, ja. Uh. Maar waar, gaat, waar gaat die wet over? Ja, dat is tegen die Z, dat is de war on ZZP'ers. <laughs> dat is eigenlijk door oh. de vakbonden is dat heel erg ervoor gepusht, omdat een heleboel uh, werk werd overgenomen door ZZP'ers die allemaal niet in een vakbond zitten. En die hebben het, het begrip schijnzelfstandigheid in het leven geroepen. En dat is dat iemand eigenlijk in dienst is bij een bedrijf, maar formeel zelfstandig ondernemer is, een ZZP'er. En nou hebben ze daar uh, de die wet DBA voor uitgevonden, waardoor ja, daar weer een enorme last op opdrachtgevers wordt gelegd om te wijzen dat het geen, geen zelfstandigheid is, waardoor die ondernemers er helemaal niet meer aan beginnen. En dat is natuurlijk het einddoel van de vakbonden, want dan hebben ze weer allemaal gewone werknemers en dan hopen ze dat die weer bij de, bij de vakbond komen en die kunnen dan weer collectief onderhandelen en dan kan de vakbond daar weer, ja, weer over onderhandelen in plaats van de werknemer, wat, wat natuurlijk bij een ZZP-relatie gebeurt. Dat vind ik wel een beetje raar. Want het, als ik de, op mijn werk een beetje ga rondvragen. van Wie van jullie zit er bij een vakbond? Bijna niemand. Alleen iemand van boven de, ja. Ja, boven de 40, 50 meestal. Weet je, de, de, de, de zuurparam. Je kan ze meestal ook zo herkennen. Hè? Een uh, citroenzuurig gedoopte gezicht. Ze <laughs> ja. zijn ja, nooit te vrolijke mensen. Ik denk dat het een misrekening is. Net zoiets als van mensen die, uh, die gelovig zijn. En die, die dan denken van nou, als ik evolutietheorie onderuit gehaald heb. Dan komt, komen ze automatisch weer bij mijn scheppingsverhaal uit. En mijn god, dat is niet het geval. Ik denk ook niet als je ZZP'er de nek omdraait, dat je dan automatisch vakbondsleden erbij krijgt. Maar, want het is het is inderdaad, <lacht> uh, ja, ik denk dat veel mensen het niet meer zien als, als iets wat in hun voordeel werkt. Ja. Nee, het is een beetje net als CDA. Het, het gaat dood door, hoe uh, noem je dat, het uit door uh, ouderdom, zeg maar. Ja, ja bij ons, op uh, het ter terrein zit, een bedrijf waar dan jaarlijks de vakbond een demonstratie ging houden voor meer loon. En de manier waarop ze dat deden is dan een, een bandje hadden ze neergezet en die staan dan te spelen op het parkeerterrein. En dan gaan ze met trommeltjes en fluitjes gaan ze een tochtje lopen. En ik denk dat veel mensen ook wel begrijpen dat, dat je daar niet meer salaris van krijgt. Door, door een beetje <lacht> akoestisch terrorisme te doen. En ja, we maken een hele hoop herren en we gaan ermee ophouden als we meer salaris krijgen. Er zijn ook meestal de mensen die worden van de heinde Verre worden daar naartoe gereden met bussen. Ja, met bus, Want ze werken nooit in dat Bedrijf. Okay. Ik, ik, ik heb er bij een bedrijf meegemaakt waar ik werkte en er zat letterlijk één iemand bij een vakbond. En dus toen de camera's kwamen, nou ja, vlak voordat de NOS langskwam, kwam er even een bus aan met allemaal ja, mensen die waarvan je weet dat die in de uitkering zitten. Uh -huh. En die stonden daar een beetje lawaai te maken met trommels en fluitjes. Uh -huh. ja, de NOS gaat filmen en dan waren ze weg. Ging iedereen ging weer op de bus in en dan stond uiteindelijk die ene uh, weer als stel uh, uh -huh. alleen. Uh -huh. <laughs> daar heb parkeerplaats koud te krijgen. De Oostenrijkse school van de economen zegt natuurlijk ook dat de enige manier om je loon daadwerkelijk te verhogen is je productiviteit te verhogen. En dat kan je natuurlijk doen door hard werken of door meer kapitaalgoederen in te schakelen, waardoor je productie omhoog gaat eh, per gewerkte uur. Maar niet door, en, ja, aan de linkerkant zien ze het altijd als een strijd. Maar je, moet, je moet vechten hè, ervoor, eh, maar het is, het, is, het is niet een strijd, het is een liefdesrelatie. Net zo als je kan vechten voor je relatie, dat is ook altijd een rare term. Je moet er voor werken. Ander, anders lukt het niet. Je kan, als je dat ding, als je het als een strijd blijft zien, dan uh, ja, het is gewoon als jij een beter aanbod kan krijgen, dan moet je dat nemen. En als jij zwaar onderbetaald wordt, dan zou er een beter aanbod moeten zijn. Als er geen beter aanbod is, dan word je misschien niet zo zwaar onderbetaald. ...vergeleken bij productiviteit. En het hele idee dat je gewoon... Ja, ...je kan zeggen, fight for 15 hebben ze nou in Amerika... ...het minimum loon 15 dollar per uur. En het idee is dan uh, van, ...ja, als, als de overheid het loon naar, naar 15 dicteert... Uh, ...met, met uh, geweldsdreiging... ...ja, dan, dan boek ik het gewoon hetzelfde werk... ...maar dan krijg ik 15 betaald. Nee, dan worden dingen geautomatiseerd. Uh, uh, ja, er wordt met minder personeel gewerkt... Uh, uh, je kan niet als iemand maar 10 dollar aan productiviteit oplevert, dan gaat niemand hem inhuren voor 15. Want dat betekent dat een ondernemer daar 5 dollar verlies op maakt per uur. Waarvoor zou hij dat doen? Dus uh, ja, dat is, dat is de enige keuze: productiviteit omhoog halen. Ja, het zou mooi zijn als je als uh, ondernemer zeg maar, structureel mensen zou kunnen onderbetalen. Zo werkt het niet natuurlijk. Kijk, als jij in een bedrijf zit waar het uh, makkelijk uit kon... om 15 euro te betalen voor de mensen die daar werkten... dan zou dat ook impliceren dat er een veel grotere uh, ja, omzet zou zijn. En dat zou ook betekenen dat er veel meer investeringen zouden kunnen zijn. Het hangt wel degelijk samen, denk ik. Dus ja, je, kan, je, uh, je kan niet ergens enorme marges op hebben die uit het niet komen. Maar dat, uh... Nee, precies. Dus als het, als het zeg maar bestaansrecht was voor die 15 euro salaris... Ja, dan was het ook bestaansrecht voor heel veel andere zaken die er ook niet zijn. En uh, ja, zo moet je dat denk ik zien. En dat is, um, ja, met dat minimumloon, kijk het, het, het, het jammer is dat er, als je het minimumloon naar 15 brengt, dan zullen er mensen zijn die in plaats van minder dan 15, 15 gaan verdienen. En het is niet zo dat uh, door het minimumloon naar 15 te verhogen, dat alle banen die op dat moment minder dan 15 euro per, u, uh, per uur betalen, dat die dan verdwijnen. En deels zal... Uh, blijven bestaan. Maar er verdwijnt ook een deel. En dat is denk ik heel jammer voor die mensen. En kijk, als jij gokt van ik zit in dat deel wat blijft bestaan, zo zien ze dat dan vaak. Ik denk dat mensen nogal een positieve neiging hebben om naar hun eigen kans te kijken, misschien. Dan lijkt het heel rooskleurig. Maar goed, uh, het is, uh, ja, realistisch is om ook te beseffen dat je ook bij diegene kan horen ja, die niet meer een uh, baan heeft. Ja, bijvoorbeeld bij die fastfood restaurants. Die bedrijven die kunnen niet meer rekenen voor hun fastfood dan, dan een bepaald bedrag. Ze kunnen niet zomaar hun, hun prijzen heel erg omhoog gooien en verwachten dat nee, het toch nog allemaal gekocht wordt. Dus als, als hun loonkosten dan omhoog gaan. En die marges zijn natuurlijk flinterdun, want er is een heleboel concurrentie. Dus dat betekent als de loonkosten omhoog gaan, dan moeten ze of automatisch of ze moeten ja de mensen ze moeten er uit de lengte of de uit de breedte komen. Precies. Ja. En, en je ziet natuurlijk ook dat het soms wat langer duurt. Dat, uh, Walter Blokker heeft het wel eens gezegd. Van, ja, het is niet zo dat nadat het minimum omhoog ging, dat alle liftboys gelijk allemaal uh, ontslagen werden. Dat waren vroeger mensen die stonden in de lift om de lift te bedienen. Ja. En dan zei je, ik wil naar de derde verdieping. En dan deed hij klak, klik, klak, tjoek, tjoek, klank. En dan ging je naar de derde verdieping. En het is niet zo dat toen het minimum omhoog ging, dat die gelijk allemaal op, de, op, de, op straat stonden. Maar het is wel, zette wel de ontwikkeling in stand naar automatisering. En ja, dat zie je op een heleboel. Dat duurde even eventjes, maar uiteindelijk gebeurde het wel. En vroeger bijvoorbeeld ging je druiven plukken in Frankrijk als uh, tiener. Nou, dat was een leuk avontuurlijk. Je verdiende niet veel geld mee, maar je, had, uh, je kon lekker zuipen. En er uh, ja, waren ook nog wel leuke meisjes te vinden. Maar uh, ja, als, dat, als die arbeidsregelering heel erg omhoog gaat en die minimumlonen gaan omhoog, ja, dan zie je opeens dat er een grote machine komt die uh, over die druivenplanten heen gaat en die, uh, die, die, die die druiven plukt dan. En dan is het hele beroep verdwenen. Ja. Hoe zit het eigenlijk met bollenpellen? Dat heb ik vroeger wel gedaan. Ja, ik ook. Ik, toch? ik weet het niet. Ja, dat was ook geweldig. Ja, uh... Maar ja, hier wordt ook nog gezegd over die wet DBA. Uh, het wordt steeds maar opgeschort omdat het uh, ja, wel een enorme impact had. En uh, dingen gelijk heel erg mee zouden gaan. En dan hebben ze het opgeschort, net zoals de dienstplicht. Maar ze zeggen, nou moet er een definitieve oplossing komen. Want dat is ook weer zo'n zwaard van Damocles wat dan boven je hoofd hangt. Uh, als dat opgeschort is en niet afgeschaft. Nou ja, dan kan ik even een marxistisch bruggetje bouwen naar het volgende bericht. <hums> <hums> ik kan hem even niet uit een libertarisch perspectief maken. Uh, meer dan 40 miljoen uh, mensen wereldwijd gevangen als slaaf. Oh ah. Ja, maar ik denk dat het niet over mensen gaat die bij een bedrijf werken. Hè? Nee, nee, het is dan uh, slachtoffer van moderne slavernij wordt dat genoemd. De VN heeft dat dinsdag gepubliceerd en bijna driekwart van de moderne slaven is vrouw. Ah. Gedwongen tot arbeid of seks of worden tegen hun zin uitgehuwelijkd. Dus dat is een beetje een, uh, ja, dat natuurlijk altijd overslaan is de definitie van wat, wat ze nou als slaaf definiëren. Ja, toen ik dacht, eerst wat ik, toen ik dit zag, eerst wat ik dacht van, uh, nou, Volgens mij zijn er meer mensen die belasting betalen... Hoor, dan 40 miljoen. <laughs> ja. Ja. Ja. Zo, zo ga je het dan bekijken. Nou ja, dan moet je natuurlijk een definitie gaan geven... van wat is slavernij. Want heel veel mensen zeggen... ja, maar belasting betalen... wat heeft dat nou met slavernij te maken? Maar het is natuurlijk zo... slavernij gaat niet om... het, het doel is niet om iemand met een zweep te slaan... en op te sluiten. Het doel is om zijn arbeid Meest te stelen. Uiteindelijk ja, het, het, het doel is de arbeid stelen... Ja. om een katoen te laten plukken... en om die arbeid te krijgen... zonder dat hij daar zelf... in toegestemd heeft tegen een vergoeding waar hij het mee eens is. Ja. Dus eigenlijk is het het stelen van de vruchten van iemands arbeid. En dat is ja. natuurlijk ook uh, aan de gang bij belasting. Want het is uh, onder afpersing wordt je een gedeelte van je salaris afhandig gemaakt. En in Nederland is dat ongeveer 80% alles bij elkaar... als je alle belastingen meerekent. En dat wordt uiteindelijk onder dreiging van geweld van je afhandig gemaakt... zonder dat je daar zelf een product of dienst voor gekocht hebt... zonder dat je zelf een contract bent aangegaan. Dat is ook waarom mensen altijd komen... Met, met het sociaal contract en die zeggen ja maar dit is, is eigenlijk een soort contract met de overheid een sociaal contract en dat, dat heb je automatisch getekend als je, als je geboren wordt. Ja, is, ja, ja. dus je hebt is je zeg maar zoals ze dat ook al kenden je hebt je vrijwillig in slavernij uh, <laughs> ja. gestopt nou, dat kan je kan jezelf <laughs> in slavernij verkopen. En ja daar, daar zijn de meningen verschillen over want je eigen kan je je, je wil niet verkopen denk ik ja. Uh, nou met... kijk, je had bij de Romeinen ook wel mensen die dan, ik weet niet of dat verkopen was, maar die dan als alternatief voor iets anders, misschien straf of zo, uh, slaaf werden. Ja, maar dan dus eigenlijk... eigenlijk ben je dan een werknemer als je zegt van nou uh, als tegenprestatie voor dit, uh, als het vrijwillig is, dan, dan ben ik bereid om uh, je, jouw draagstoel de hele dag rond te zeulen door de stad. Ja, uh, vrijwillig. Uh, eigenlijk is het al een baan geworden als het zolang het vrijwillig is. En ja, als, het, als er toch geweld bij komt, dan is het niet meer vrijwillig. En dan, dan is het wel weer een slaaf. En het is ook niet zo overigens dat slaven. altijd... Oh ja, kijk, op het moment. De transactie kan wel zijn uh, vrijwillig, maar daarna is. Uh, ja, slaaf zijn impliceert wel iets. Uh, minder vrijheid dan een werknemer. Hè. Kijk, een werknemer die kan een contract hebben, maar toch nog zegt van ah, nee, de, ik ga het toch niet doen of zo. En de consequenties van een werknemer zijn anders dan voor een slaaf. Dus ik denk wel dat er een nuanceverschil is. Ja, je zegt een slaaf die en... kan eigenlijk niet... Uh, ah, ik snap hij kan wat jij wel zeggen, zegt... ik ga jouw draagstoel in het rond sjouwen, ja. maar als hij er genoeg van heeft kan hij niet zijn baan opzeggen. En Daarmee nee, is het geen baan. Het is, nou, het is niet helemaal 100% hetzelfde. Ik snap ook wel dat er een aanzienlijk verschil is tussen iemand die zeg maar, zichzelf vrijwillig in slavernij verkoopt en iemand die uh, ergens wordt weggeplukt uh, en uh, in keten uh, op een plantage wordt gezet. Maar um, maar jij zegt dan vrijwillig slavernij, dat is iemand die vrijwillig een dienst gaat leveren tegen een bepaalde vergoeding, onder bepaalde voorwaarden, maar daar dan niet meer uh, uit dat contract niet meer, zich niet meer terug kan trekken. Dus eigenlijk een, een arbeids... Verband ...voor onbepaalde tijd. Nou ja, eigenlijk die, zich, die zegt dat hij uh, ja, een niet nader omschreven productie of dienst zal afstaan... ...en uh, ja, dat hij maar moet afwachten wat dat wordt... En ...maar dat hij zich er niet meer aan kan onttrekken. En dat is eigenlijk wat er gebeurt, wat, men, wat je eigenlijk impliceert als je sociaal contract zegt. Dat je, ja, het is eigenlijk, er wordt zeg maar, de, daarmee wordt de hint gegeven van het is vrijwillig. Maar het is wel vrijwillig op zo'n manier dat op het moment dat je erin zit heb je er eigenlijk niks meer over te zeggen. Nee, dan... Ja, maar ook het sociaal contract... daar teken je natuurlijk nooit voor. Er wordt nee, je nooit precies. een moment gezegd van... Nee, nee, nee, nu ik snap, ben je in zelf. staat ik een contract te tekenen... Ja. je bent 18 geworden... en uh, ja. wil je het of wil je het niet? En daar staan ze te optioneren... überhaupt in. Uh, nee. yeah. Plus dat, dat bij, de, bij de overheid... zijn natuurlijk ook mensen die nog niet geboren zijn... die überhaupt nog, die helemaal niet kunnen tekenen... die zijn ook al onderdeel van het sociaal contract... Ja. want die moeten de schuld terugbetalen. Maar toch is er iets... Er is wel een soort. Uh, ik weet niet wat het is. Het kan ook. Uh, kijk, uh, soms word je met iets geconfronteerd. En dan is dat zo raar of zo uh, storend dat je het moet negeren. En, maar er gebeurt wel iets op het moment dat je het uh, erover hebt. Hè? Want iedereen is zich ervan bewust, in zekere zin, kan zich ervan bewust zijn dat je dat het dat je moet. Je moet eraan doen, maar toch. Is er een soort algemeen gevoel als je erover praat? Hè? Als je zeg maar, het suggereert van nou, uh, eigenlijk is het een vorm van slavernijbelasting. Uh, dan, dan stuit dat wel op weerstand. En ik ja denk natuurlijk, dat dan maar mensen willen kant... zichzelf niet als slaaf zien. Nee. maar daar, ik denk daar, dat... Daarom komen ze met zo'n verhaaltje aan en daarom gaan ze daarmee akkoord met dat verhaaltje. Klopt, maar dat, kom, dat stand niet noodzakelijkerwijs uit een soort... Uh, als die moet bijspreken, al sociaal contract. Want ik denk dat sociaal contract al een term is die uh, net zo onbekend is. Uh, of relatief ook onbekend. Er zijn genoeg mensen die zowel de term uh, belastingsroof of we zijn scharrelslaven. Alsof sociaal contract. Alle drie die dingen staan heel ver van ze af. Dat zijn alle drie dingen die ze nooit op die manier hebben bedacht. Maar toch uh, vinden ze het vanzelfsprekend. Dat iemand niet aanspraak kan maken op hun productiviteit. Maar aan de andere kant vinden ze tegelijk vanzelfsprekend dat ze belasting moeten betalen. En dat dat goed is. Ja, maar als je erin opgegroeid bent, dan kan je alles vanzelfsprekend vinden. Ook de raarste religies en dansen En, uh, mm -hmm. en dat natuurlijk allemaal. Ja, dat is op zich, als je maar jong genoeg begint, daarom is het natuurlijk ook onderwijs verplicht en uh, van de staat. Als je maar jong genoeg in begint, dan kan je mensen van alles wijze maken. Maar ja, ik, ik maar denk dat het moeilijk de de is, bestrijd, want ook als je zegt maar... van uh, iemand uh, gaat akkoord vrijwillig met het doen van bepaalde diensten en hij weet niet van tevoren wat dat is. Ja, dat is natuurlijk ook bij heel veel arbeidsrelaties het geval. Als je uitzendkracht bent, dan zeg je, ja, wij kunnen je wel gebruiken, weet weten nog niet precies wat je moet doen. Nee, precies. Ja, daar, daar kan je ook nog wel mee akkoord gaan. En ja, dat je geen ontslag kan nemen. Dat kan zelfs ook misschien onderdeel zijn van het contract. Van nou, je, je werkt tot je dood uh, voor mij. <laughs> en en ik, ik zou ook willen zeggen, ook binnen Romeinse tijd, ja, de slavernij is natuurlijk al heel oud, uh, had je slaven die, die het niet eens heel slecht hadden. Hè? Want het, ah, dat ja. wordt natuurlijk ook wel. Slavernij wordt vaak gekoppeld aan armoede. Van, ja, je moet, als je in die arm bent en sleep, sleepslagen krijgt, is het geen slavernij. Maar je had natuurlijk ook ja. van die in de Romeinse tijd had je van die mensen die bijvoorbeeld, die liepen dan met een, uh, met een rijke vent mee door de stad. En die moest hem dan, als iemand een gedachte tegen hem zei, dan moest, uh, moest hij in, in hun oor fluisteren van, ah, dat is uh, Pietje Puk. En Pietje Puk, die uh, gaat vreemd met uh, Truus. En uh, hij heeft uh, financiële ja, ja. dingen met... Dus dat was eigenlijk een roddelslaaf. Die, die, die slaaf die moest heel erg op de hoogte ja, ja, ja. zijn van wat er allemaal gebeurde. En dan moest hij uh, uh, snel vertellen nee, aan zijn... Geslaven werden echt ook wel heel, heel oud. En ja. gezond oud. en. Ja. Heel veel vrije mensen die, uh, die waren bij ons leeftijd al lang uh, dood. Over het algemeen is slavernij een slecht businessmodel en leidt tot armoede. Maar het is niet noodzakelijkerwijs, de, de dwang is noodzakelijk, dat, dat maakt het tot een slaaf. Maar uh, het is niet noodzakelijkerwijs dat elke slaaf heel arm moet zijn. Nee. En, en, zijn in in en, Nederland en, zijn we heel veel mensen niet arm, maar nee. toch hebben ze maar heel weinig zeggenschap over hun productie. Ja. En, ik, en ik denk dat er ook een component zit van onmenselijke of laten we zeggen ontburgerlijking. In het Romeinse model hadden, waren slaven eigenlijk ook gewoon geen mensen. Ook zoiets als je hond. En, uh, als uh, mens dat te ervaren is natuurlijk niet altijd even uh, prettig. Want <laughs> uiteindelijk, Meen hebben we, ja, <laughs> uiteindelijk hebben we natuurlijk geleerd uh, van uh, nou we zijn allemaal mensen. Maar dat speelt overal een rol. Wij zijn natuurlijk ook een nummer, je BSN nummer. en je, uh, mm. Ik denk niet dat, dat je voor Mark Rutte iets anders bent dan een productieunit. Hij kent je niet, hij ja, ja, en daar en voor de belastinginspecteur ook niet. En, en daardoor komt dan ook hè, de termen als loonslaaf en belastingsslaaf ook wel naar voren. Ja, maar het is een lastig uh, iets. Het is ongeveer in dezelfde categorie als ze uh, iemand een uh, natie noemen. Want dan gaat de, de discussie ook al vrij snel uh, op slot. Ja. Uh, en dat is met slavernij ook wel zo. Ja, maar je uh, moet er een het... goede definitie van hebben. Daar kan met Nati denk ik ook wel. Als je er een goede definitie van hebt, dan, uh, ja, ja. dan is het wel daar. Wat, wat ik altijd wel sterk vind, is die uh, definitie van die Melk Mix hanteert... om het verschil tussen een huisslaaf en een veldslaaf uh, uit te leggen. Kunnen of jullie dat filmpje wel kennen? Uh, uh. Ja, ik heb het verschil eens gehoord, ja. Uh, dan, de, de, dan legt hij uit waarom de huisslaaf uh, de meester uh, verdedigt, zeg maar. Dus dan, en die identificeert zichzelf met de meester, want hij heeft een goed leven, weet je wel. Mm. Als de meester ziek is, dan zegt hij, uh, we are sick. Als het in huis in brand staat, zegt hij, orhaus, dan is hij de snelste die uh, het vuur belust. Uh, terwijl de veldslaaf, die, uh, als de meester ziek is, dan bidt hij uh, dat hij doodgaat. En uh, als het huis in brand staat, uh, dan bidt hij God voor een uh, nog hardere wind. <laughs> <Heet> je wel <laughs> Larkin Roads heeft ook zo'n filmpje ja. The Jones Plantation, ik weet niet of je die kent uh -huh. dat, is, uh, dat gaat eigenlijk over een plantatie, waar je, uh, plantation waar je katoenplukkende slaven hebt en die hebben dan uh, ja, die hebben een, een meester en dan zegt die meester op een gegeven moment van nou mijn broer die komt langs en die is uh, ik ben even de stad uit en die uh, neemt het even over. Dus hebben ze opeens een andere meester. En ja, dan op een gegeven moment dan mogen ze kiezen wie ze, wie ze als meester willen hebben. En zo gaat hij langzamerhand gaat hij stapje voor stapje gaat hij over naar, naar het huidige systeem. En bij geen van die stapjes kan je eigenlijk eens een duidelijke punt aanwijzen. waar zeggen ja nou hier is het geen slavernij meer. Hier zijn we opeens vrij geworden. Maar wat ik nog even raar aan, aan dit, dit verhaal vind. is dus echt één op de vier slavisch kind. En ze hebben dus over 40 miljoen mensen in slaaf en 15 miljoen mensen uh, zijn tegen hun zin uitgehuwelijk, dus dat zijn dat is eigenlijk het leeuwendeel, denk ik, 15 miljoen dan de grootste groep hierin dat zijn vrouwen die tegen hun zin uitgehuwelijk zijn, waarmee eigenlijk wordt gezegd dat vrouw zijn is een baan of dat is eigenlijk een soort ja, ja, dat is eigenlijk een soort baan en als je dat verplicht wordt uh, gedaan dan dan is dat, dan ben je een slaaf ja. dat wat me eigenlijk nog laag, laag lijkt 15 miljoen tegen hun zin uitgehuwelijk, want in India is het vrij gebruikelijk, dacht ik. Maar het enige verschil is dat ze nog niet zo'n moment van waanzin hebben doorgemaakt, waardoor ze niet meer rationeel kunnen denken, wat dan ook wel verliefdheid wordt genoemd. <lacht> en ja, <lacht> ja, hoe dan ook, er staat hier ook, slavernij is niet slechts een reliquie uit het verleden, stelt de VN. Uh, nee, dat is het inderdaad niet. Uh, dat, ja, er wordt natuurlijk ook vaak gezegd dat, dat in die, die Amerikaanse burgeroorlog, sommige mensen beweren dan dat dat helemaal tegen, dat het om de slavernij ging en dat is meer een verhaal wat er achteraf aan opgehangen is, want Lincoln die heeft zelf in een brief gezegd van nou het gaat mij niet om de slavernij en hij heeft natuurlijk ook, toen hij de oorlog ging voeren, heeft hij een heleboel mensen in de dienstplicht uh, getrokken wat eigenlijk betekent, daar ben je ook slaaf je wordt gedwongen mee te vechten in zijn leven en dat soort dingen moet je eigenlijk nooit laten, laten lopen als er zo'n zo uitzondering zit zeg maar is iemand die dan beweert tegen slavernij te zijn mm -hmm. en die gaat zelf slaven uh, slaven maken om, om ...om zijn oorlog te vechten. Hij is nooit... zelfs nog... Uh, dat uh, New York later bombarderen... ...omdat hij heel veel New Yorkers niet in dienstplicht wilde. Ja... Maar ja, ja. dat, dat, dat moet je ook nooit laten glippen. Als er zo'n glitch in de matrix komt, zeg maar, om mij de, de film de matrix weer aan te halen, dan moet je nooit overheen kijken en denken van nou, het zal wel, uh, een beetje raar nou ja, ja, Laat maar zitten, vergeet ik weer, stap ik overheen. Nee, dan moet je niet overheen stappen, want dat zijn dingen. Dat is net zoals het instorten van World Trade Center 7. Dan moet je uh, niet denken van nou, het zal wel. Nee, zo iemand is niet tegen slavernij als die zelf mensen tot slaaf maakt. Want het handelen, dat handelen, dat is de hoofdlet, hoofdles van Mises Human Action. Het handelen is leidend. Dat geeft iemand zijn echte waarderschaal weer. En als hij echt tegen uh, slavernij is... ...dan gaat hij geen mensen tot slaaf maken. En als hij dat wel doet, dan is hij niet tegen slavernij. En als je eenmaal zo'n glitch in de Matrix gezien hebt... ...en je gaat je daar verder in verdiepen... ...en dan lees je bijvoorbeeld uh, Thomas D. Lorenzo's The Real Lincoln uh, boek... ...en dan merk je van nee, Lincoln was eigenlijk ontzettend lul. lul. Uh, uh, ja, dat, uh, dat is dan belangrijk. En dat is natuurlijk heel vreemd ook gezien in die, die, uh, gezien die protesten laat in Charlottesville... ...want er wordt er een standbeeld omgehaald van General Lee... En General Lee, die was tegen slavernij. Dat yeah. hij, hij heeft meerdere keren gezegd dat hij tegen slavernij was. En terwijl Lincoln, die dan de held is, die, die uh, was eigen voorslaverij. Dus dat is een heel raar, raar uh, geschiedenisomkering die daar is gekomen. Ja. Overigens mijn quote over het bombardement in New York is misschien een beetje overdreven. Het ging uh, over het neersabelen van de dienstvliegerellen in uh, New York in uh, 1863. Hm. En dat werd ja grotendeels met schoten, maar ook met kanonschoten gedaan. Dus uh, ja, uh, dus er was geen vliegtuig vliegtuigbombardement, want die uh, vliegtuig bestonden toen. Nee, die hadden ze <laughs> nog niet. Nee, ja, dat mensen die denken van. Uh, Nee, maar kanon is ook een bombardement. Ja, klopt. klopt. Ja, dat was ook een... Uh, ja. Een artillerie. Ja, maar we gaan nog even verder. Um, even kijken, kijken, waar waren we ook alweer? <laughs> Jeus, nee. ja, Duizel. Ja, goed. Uh, Duizelbloem. <laughs> ja, Duizelbloem, ja. We gaan even naar Dijsselbloem toe. Uh, ja, wat, wat is er nu weer dan, dan met Duizelbloem? Is dit, uh, gaat dit over die, uh, dat hij ons nog meer uh, afscheidscadeautjes gaat geven? <laughs> nee hij wil oh. meer samenwerken met de EU hij wil meer solidariteit in ja, ja. harmonisatie, en integratie. Hij, hij gunt iedereen het belastingklimaat van de Nederlander. moet allemaal ja. evenveel beroofd worden. Ja, ja hij wil de belasting. We hadden het net al over de politie. Van, ja, je wil het liefst dat dat zo lokaal mogelijk is. En niet dat ze mensen uit een bus uh, met een bus uit de andere kant van het land halen... die er uh, geen mo moeite mee hebben om erop los te slaan. Maar dat wil je ook met belasters. Je wil dat, dat als je dan belast wordt... dan wil je het liefst dat die bij jou om de hoek zit. En dan kan, het, dan kan die het heel moeilijker... Ja, uh, heel Heel slecht voor je maken dan dat hij in Brussel zit. Maar Dijssel ja. wil Bloem wilde dus het omgekeerde die zegt nou, er moet meer vanuit Brussel belast worden. En dan moet je moeten dus de Nederlandse overheid en de Nederlandse gemeentes en de provincies die moeten dan gaan bedelen in Brussel om, om het geld terug te krijgen. Ja. En dat is natuurlijk ja dat is weer een verdere centralisatie van de macht. En daar hoort uiteindelijk denk ik ook een Europees leger en Europese politie bij om dat eh, om dat allemaal te gaan handhaven. En dan kunnen ze ook zeggen van nou, uh, zijn er wat belastingongehoorzame mensen in, uh, in Utrecht? Uh, dan sturen we even wat Spaanse politieagenten op af, want uh, nou ja, die hebben er wat minder moeite mee. Ja. En het gaat natuurlijk ook nou, voor gedeelte over, uh, dus het, over voor het voorstel uh, van Frankrijk, Duitsland, Spanje Italië... om de techreuzen zoals Google, Apple, Facebook en Amazon in de EU aan te slaan... over hun omzetten in de landen waar ze actief zijn. Want uh, nu betalen ze winstbelasting in het land van vestiging en niet in het land waar ze zaken doen. Maar ja, dat zullen we wel veel vaker nog gaan krijgen. Dat, uh, ze zijn, uh, die, die bedrijven hebben best wel een goede rits aan... Uh, aan uh, expansie gehad. Nou ja, dus hm. Apple en Google die hebben gigantische groei gemaakt, gigantische plek gekregen. En ik denk ook dat ze, ja, nu zitten ze een beetje in die sfeer waarbij ze aan de ene kant uh, de overheden moeten helpen. Want ze zijn eigenlijk een heel machtig instrument geworden, waardoor ze heel interessant zijn geworden. En aan de andere kant. Ja, is ook heel veel geld. wat uh, En elke grote bult met geld is natuurlijk gigantisch interessant voor uh, mensen die, uh, ja, die gewend zijn om toegang te krijgen tot de allemaal bulten met geld. Dus uh, ik, ik, ik vermoed dat dat, uh, dat, dat een steeds uh, moeilijker is. Uh, gang van zaken gaat worden. En je ziet ook best wel, of, ja, het lijkt mij, tenminste dat er relatief veel aandacht voor is, in de media, het lijkt wel alsof wij echt moeten denken van ja, bedrijven die niet belasting betalen, die zijn fout. Ja, ja. En... ja dit, is, uh, dit speelt ook weer heel erg in op sentimenten onder de bevolking, die denken van ja, inderdaad, uh, ja, pak daar het geld maar, dan hoef je niet bij mij te pakken. Maar ja, wat mm -hmm. er nooit gebeurt bij de overheid is dat ze dan bij jou één cent minder belasting laten betalen, ze uh, pakken er alleen nog een hele hoop belasting bij van die bedrijven. Ja, precies. Ja, ik probeer altijd als ik al dat soort discussies tegenkom om te zeggen van ja, geef ons ook gewoon dezelfde belastingregels. Nou. Gewoon niet, niet zij zoals ons, maar wij zoals zij. Ja, het is natuurlijk heel makkelijk om je winst te laten verdwijnen in landen. Mm -hmm. dus ja. Je kan natuurlijk de kostprijs en de verkoopprijs, en daar zit het verschil, zit de winst tussen. En wat heel veel importeurs al nu al doen, die halen iets goedkoops uit China en dan verkopen ze het voor meer geld in Nederland. Maar tussendoor laten ze nog even door Dubai heen gaan. En dan in Dubai gaat de prijs harder hard omhoog en daar wordt de winst dan gemaakt. En ja. daar wordt geen belasting over betaald omdat het niet hoeft in Dubai. En daarna gaat het ja. duurdere product naar Nederland toe en dan wordt er haast geen winst over gemaakt. Ja. En dat doen ze allemaal. Dat doet uh, Starbucks ook. Die, die hebben weer zo'n regeling van, ja, als je een kopje koffie uh, voor heel veel geld koopt, ja, de kostprijs is eigenlijk heel hoog. Want het recept, dat is heel duur. En daar moeten we royalties over betalen. En die royalties zitten in een Nederlands bedrijf. En ja, royalties worden in Nederland niet zwaar belast. Dus uh, alle winst die, uh, die gaat in, in een Nederlandse uh, holding zitten. En Nederland is daar natuurlijk ook een groot... Ja, heeft daar groot voordeel van met dit soort regelingen omdat ze daardoor heel veel winst een klein, wel een klein percentage, maar van een heel grote omzet afromen, doordat ze een, een, ja, een deeltje sluiten met dat soort bedrijven. Dus het is heel dubbel. En aan de ene kant wil de overheid natuurlijk graag deeltjes sluiten met dit soort bedrijven, dat ze zich vestigen. Aan de andere kant moeten ze flink op de trommel slaan uh, en zeggen wel, kijk eens mensen die betalen helemaal geen belasting. En uh, je ziet dat al met die enorme boetes. Hè. Bijna al deze bedrijven hebben allemaal miljarden boetes aan hun boek ge ge gekregen, van de EU, of voor een of andere flutreden. En uh, ja, dat is eigenlijk ook een vorm van belasting. Mm -hmm. Maar het is interessant om te zien hoe zich dat gaat ontwikkelen, want veel van die grote bedrijven hebben denk ik altijd het idee van, nou, we hebben de overheid in onze zak, we hebben lobbyisten, we hebben accountants, uh, we zijn relatief goed af. Maar ik denk dat ze daar toch van op de koffie komen, want een overheid is een, is een, ja, het is een beetje zoals die tovenaarsleerling, dat sprookje, hè? van uh, die mm -hmm. tovenaarsleerling die leert een aantal spreuken, en dan, dan gaat hij daarmee spelen, en in het begin denk je van, oh, dat is leuk, en dan kan die niet meer stopzetten met die ermerswater en dan, dan loopt de hele zaak ...onder water. En dat is voor die bedrijven ook zo. Ze kunnen leuk spelen met de overheid. En ze ja Philips die gaat uh, te zorgen dat de groeilamp verboden wordt... ...zodat ze nieuwe lampen kunnen verkopen aan iedereen. Mm -hmm. En dat uh, doen ze onder het milieu mom. En dat lijkt allemaal dikke uh, oude jongens krentenbrood. En die ken ik nog. Maar uiteindelijk is de overheid niet in, in de dwang te houden. Um, uiteindelijk zullen ze, daar, uh, zullen ze zien dat ze daar toch ook zwaar de dupe van worden. Ja. En in, uh, de lamp die ze uh, toen uh, introduceerden bleek nog uh, giftiger te zijn. Hè? Ja, dat heeft natuurlijk niks met het milieu te maken. Uh. Ja, ze zit hier ook mee van hoe ga je data, de waarde van data inschatten? Want het is natuurlijk heel vaak worden er. Ja, als ik een audioboek koop, of een. Uh, ja, audioboek, of ik koop een, uh, een Kindle boek. Ja, dan. Dan wordt er natuurlijk geen fysiek product overgedragen. Er wordt alleen gedownload. Dus dan is het ook. Nou, ja, het zou makkelijk zijn om je land van oorsprong dan ergens anders op te zetten. waar BTW heel laag is. En dan uh, proxy te gebruiken. En dan haal je het gewoon. Uh, ja, dan kan je het uh, goedkoper downloaden. En dat is voor, ja, de, de... Dat is natuurlijk heel moeilijk om de prijs van data te betalen, de kostprijs, de verkoopprijs en wat dan de winst is. En ik vind het sowieso al vreemd als je gaat zeggen van bedrijven moeten belasting betalen. Want bedrijven zijn natuurlijk geen personen, alle personen betalen al belasting. Maar een bedrijf is een relatie tussen verschillende personen, samenwerkingsrelatie. En dat betekent dat, dat samenwerkingsrelaties aan zich ook, behalve de individuen die erin zitten, moeten belasting betalen. moet ook de relatie belasting betalen. En als je dat universeel gaat doorvoeren, dan zeg je van ja, Piet en Marie moeten allebei belasting betalen. Maar ze hebben een relatie met elkaar, dan moet die relatie ook belasting betalen. En het, is natuurlijk, uh, ja, het geeft allerlei mogelijkheden om het weer verder uit te breiden. Maar over belasting gesproken, de verzekeraars pleiten ook voor een nieuwe belasting. Ze willen namelijk uh, een verplichte polis tegen overstromingen. Ja, in het uh, teken van never let a crisis go to waste, uh, uh. zeggen de verzekeraars van... Kijken eens naar al die vreselijke dingen die, die uh, overstromingen geweest zijn in uh, Houston en, uh, en uh, Zuidoost-Azië. En die hebben nog scherp op het netvlies staan. En er staat er dus een uh, woning bij die al onder water staat. Dus uh, het is belangrijk dat huiseigenaren een verzekeraar hebben. En die zijn te dom om dat zelf af te sluiten. Dus moet dat verplicht worden gesteld. En in één klap zouden ze dan, als ze dat, uh, dat erdoor krijgen, is dus weer een voorbeeld van bedrijven die onder één hoedje denken te kunnen spelen met de overheid. In één klap hoeven ze dan niet meer te verkopen. Ze hoeven niet meer naar mensen langs te gaan van deur tot deur en te zeggen, of te bellen en te zeggen van nou, we, hebben, we, we kunnen u bang maken en, als, uh, en dan kunnen we daarna u een verzekering verkopen en dan bent u uh, veilig. Uh, nee, dat hoeft niet meer, want het is gewoon verplicht gesteld En dan kunnen ze het zo luxe maken als ze willen het product. Dat is gewoon een kwestie van lobbyen en dan... Uh, ja hebben ze weer een stuk omzet erbij waar ze niks voor hoeven te doen. Het is gewoon een herhaling van het ziekenfondsbesluit in 1941. Ja. Voor degenen die niet weten wat dat Naties. is. Uh, yeah, yeah. <laughs> nou ja, vroeger hadden wij dus... Uh, in, in, nee, nou, wij, ik ze nog niet. Jij ook niet, denk ik. Maar uh, <laughs> 1941, uh, daarvoor zeg maar, uh, was het uh, de verzekering tegen ziekte was uh, niet alleen een verzaald systeem waarbij je een hele uh, een ruime keuze had. Maar ja, je zat wel gevangen in je zaal, dat wel. Uh, maar het was vrijwillig. Het was vrijwillig. Je was niet verplicht om jezelf te verzekeren. Dus uh, ja, en dat uh, vonden de nazi's niet zo leuk, die in uh, 1940 hier uh, de boel kwamen bezetten. En die hebben toen uh, ja die, die wilden zeg maar, het Nederlandse systeem aansluiten op het uh, Duitse systeem, dat gewoon verplicht was. En dat is eigenlijk na de oorlog nooit afgeschaft. Uh, een, een van de paar dingen, of zeven dingen die de nazi's uh, achtergelaten hadden. Ik weet niet of jij dat nog weet. dan <laughs> nee, naast een, <laughs> geen mijn, daar hebben we het niet over. Maar uh, <laughs> regeringsbesluiten. Uh, wet, wet, wettelijke ja. mijnen zijn ja, dit wettelijke mijnen, <laughs> ja. <laughs> De zal ze wel weten. Ja. Maar wat, wat hier ook mooi aan is aan deze verzekering is dat uh, zeg, nou, er is al een verzekeraar waar je dat kan doen. en uh, Je betaalt 67 per maand en duurdere huizen betalen 50, 60 euro per maand tegen zo'n overstromingsverzekering. Nou ja, dat wil je natuurlijk niet hebben dat mensen daar vrijwillig voor kunnen kiezen. Uh, maar daar staat er huizen die buiten Dijk staan, zijn uitgesloten van de verzekering. Dus, dus we denken dat, dat uh, huizen die groot risico op overstroming lopen, die kunnen zich niet verzekeren. Terwijl, nee. ja, je zou zeggen, daar kan je natuurlijk ook gewoon een uh, polus van maken, maar dan een hogere premie. Ik bedoel, ja, elk risico kan je verzekeren tegen een bepaalde premie. Is er nog kans dat, uh, dat dit aangenomen wordt? Nou, die verzekeraars, die hebben natuurlijk in Nederland wel aardig uh, wat in de melk te brokkelen. Dus in Nederland ja. is natuurlijk uh, de AX, dat is gewoon uh, voornamelijk financials. Ja. Die, uh, ja, maar ze zitten ook op uh, politici, of vooral ex-politici uh, ja. bij de verzekeringen. Hè? Ja, dus ik denk dat, ja, die zoeken natuurlijk altijd naar zijn mogelijkheid. En als er dan zo'n ramp gebeurt, die beelden, dan is het, uh, dat is het moment om, om toe te slaan dan. En uh, de Hegeliaanse, de uh, dyslexie, hoe heet het nou weer, uh, he <lacht> <laughs> <Afrigan>. <laughs> ja, Het is natuurlijk niet een probleem wat ze zelf gecreëerd hebben, maar, maar een probleem ergens op de wereld waar ze dan wat ze naar voren halen en onder de aandacht brengen en op wijzen uh, om, uh, om dan de oplossing voor te, te promoten. Uh, nou, we gaan nog even verder naar het volgende bericht: uh, de EU uh, wil dat internetbedrijven illegale content. ...harder gaan aanpakken. Oh, ja, twee uur eraf... Hè? ...in plaats van 24 uur. Is dat een ander artikel? Ik weet het niet. Er staat hier geen twee uur genoemd, maar het kan zijn... Nee. Uh... Dat heb ik gehoord op de radio okay. eerder... ...dat er uh, plannen waren om dat naar twee uur te zetten. Het kan ook een, uh, een, een maatregel in één op dit moment in Duitsland zijn... Hoor. Dat, ze mm. daar, uh, wat, uh, ...dat ze daar wat aan het aanscherpen zijn. Dan staat het over dat uh, de regeling was... ...het was 24 uur, maar dat moet sneller. Mm -hmm. Ja. Nou, er wordt hier wel gezegd dat het sneller moet inderdaad, mm -hmm. maar niet er uh, wordt geen uh, uur genoemd nee. maar ze willen bedrijven als Google en Facebook aansporen om beter in dat gaten te houden wat op het internet wordt gezet mm -hmm. en ja, dit is natuurlijk een war on free speech, want dat betekent dat <tie> ja, het is een ontwikkeling die al langer aan de gang is, dat uh, internet uh, websites, die, uh, de eigenaars daarvan, die zijn verantwoordelijk voor wat er bijvoorbeeld in de commentaarsectie wordt gezet dus dan moeten ze heel erg gaan modereren want stel dat er is iemand een keer iets antisemitisch. Mythisch zegt of uh, iets ja. uh, tegen moslims of zo. Yeah, Ik denk dat op. je daar gelijk in hebt, maar wat, uh, wat je de laatste tijd ook veel ziet, is dat het uh, old media lobby tegen new media is. Ja, ja dat kan inderdaad ook meespelen. Ja. En uh, dat is, uh, die hebben jarenlang hebben ze eigenlijk een beetje uh, de bal uit de handen getikt gekregen. Ja. En je ziet nu een hele grote aanval erop te laten zien dat die online... Ze, ze vallen dat echt aan van online advertenties zijn niet zo efficiënt. Omdat mensen durven niet op een link te klikken. Of op iets wat knippert. Het effect is veel minder dan in, op tv. of en dat, dat wordt dan zo'n beetje verkocht. En uh, dat is ook een aspect. Ik denk dat dat... Ja, maar daar ja, werd ook dat laatst... Dat gingen dat ze dat proberen... Of, of nee, Google was het geloof ik... Toen gingen ze de zoekterm proberen... met, uh, met sponsoring... Uh, je, je kan bij, bij AdSense... Kan je bepaalde zoektermen... Kan je, ja, kan je geld voor betalen... en dan, dan loodsen ze mensen die die zoektermen... in jouw richting op. En toen gingen mm -hmm. ze de zoekterm kopen... how to burn juice of zoiets. Mm -hmm. <laughs> how to kill juice. En dat lukte gewoon... want er zat geen bescherming in dat systeem. Ja. En, maar dat zijn natuurlijk puur opzetjes om zo'n zo bedrijf in discrediet te brengen. En dat zou ja. best wel eens inderdaad uit die hoek kunnen komen. Ja. Maar je ziet al dat heel in het verleden al overal die commentaarsecties gesloten zijn omdat ze het niet meer bij te houden viel. Ja. En ja, dat maakt de zaak natuurlijk een stuk minder interessant. Ja, en het is, het is moeilijker om. Als je, de, als je verantwoordelijkheid bent voor de, in, uh, voor de inhoud. en je kan dan met copyright. is natuurlijk al een, een stok om de hond te slaan. Maar ja, dit kunnen ze ook nog heel ver uitbreiden. In Amerika hebben ze dan die Americans for Disabilities Act. En dat is nog een manier om bijvoorbeeld. die stelt websites. of uh, de eigenaars daarvan weer in uh, verplicht dat hun website ook voor slechthorende en voor slechtziende toegankelijk is. Wat ja. er al voor gezorgd heeft dat een heleboel dingen offline zijn gehaald, omdat ze niet geschikt zijn te maken voor slechtziende. Dus ik betekent dat, omdat slechtziende het niet kunnen zien, mag niemand het zien. Ja. Want anders zou het, ja, anders zou het ongelijkheid zijn. En dat, uh, ja. en dat is ook weer een manier om allerlei content ja, ervan af te halen. Uh, van het web. En, en ze wordt het heel moeilijk om een website te runnen, want je loopt heel veel risico en ja, ik denk dat dat ook een beetje het doel is, want dat betekent dat grote bedrijven, die kunnen dat natuurlijk allemaal automatiseren met netwerken enzovoort. En kleine bedrijven, die, uh, ja, die, die zeggen dan, nou uh, ja, dan gaan we maar helemaal van het net af of die kleine, kleine alternatieve media sites. Afgezien van het feit natuurlijk dat het ook weer een, een free speech uitbraak, een, een, een nappe overtreding is. Omdat uiteindelijk word je met geweld bedreigd, net zoals die Gregorius Nextschot, die had een paar cartoons geplaatst. En die kreeg uh, in het hols van de nacht een inval van uh, een flinke aantal politiemensen die in van zijn bed ligt. Ja, gewoon een arrestatieteam. Ja. ja. Dus dat is, uh, dat is allemaal onderdeel van de, de war on free speech, denk ik dan. Mm -hmm. En het liefst met zelfcensuur. Uh, dit doen door een hele hoop angsten zaaien... zodat mensen het bij voorbaat opgeven om hun uh, om mening te geven. Sowieso is het hele internet uh, gebeuren... Bij de introductie was het zeg maar een soort uh, ja, een soort, soort droom of zo. Hè? Vrije communicatie. Uh, je, kunt, uh, je kunt recepten binnenkrijgen. Uh, oude materiaal komt boven tafel, dat soort dingen. En ook, nou ja, wat ik dan heel uh, frappant vond, was zo van. Ja, uh, Verenigde Staten had dit zeg maar, uh, ontwikkeld en er zat dan zeg maar, ook een, een fenomeen erin dat alle pakketjes informatie, uh, die werden langs zoveel kanalen uh, gestuurd, <laughs> dat ze niet onderschept worden. Maar dat blijkt wel gewoon tijden niet meer zo te zijn, weet je wel. Dus... Ja, het, het wordt voornamelijk gecontroleerd en heel veel paniek erom. En ja, en dan had Al Gore het nog zo mooi verzonnen, dat internet. Maar, uh, <laughs> <laughs> het, uh, <laughs> ja, ik denk dat net neutrality is ook al zo'n uh, zo stok om de hond te slaan. Hè? Want uh, eigenlijk, dat, dat is ook weer een manier ook de piratenpartij hebben ze daarmee aan boord gekregen van uh, ja maar de overheid moet wel controleren dat, dat internetproviders alle pakketjes datapakketjes gelijk behandelen dat niet een groot bedrijf zoals Netflix voorrang krijgt boven uh, ander verkeer zeg maar want, want dan hebben de grote corporaties hè, die, uh, die gaan terug kleine mannen in de wielen rijden dus dan moet de overheid er op toezien dat de kleine man beschermd wordt en die moet dan alle datapakketjes uh, zorgen dat de, dat de internet service provider die gelijk behandelt dat er geen snelweg en een, en een modderweg ontstaan op het internet. Een, een, een klassenstrijd, twee, twee, twee strijden. Maar ondertussen, al als de overheid dat wil over bitcoin, doen... Hebben ze ook al zo'n soort verhaal om uh, bitcoin uh, af te schaffen met de medewerking van de Piratenpartij? Nee, ja, nog niet, maar dat komt ook nog wel tegen. Maar het, het, ja, het punt is natuurlijk dat als de overheid moet kunnen inspecteren wat er in die pakketjes zit, want dat hoort hierbij, van is het een Netflix pakketje of is het een Wikipedia pakketje, dan moeten ze in die pakketjes kunnen kijken. Dus dan moeten ze een backdoor hebben, ze moeten allerlei encryptiesleutels hebben, want anders dan kunnen ze die wet niet uitvoeren. Dus dat is yep. uh, een, een wet die, die enorme spionage mogelijk maakt. Mm -hmm. Iets waar de piratenpartij ook niet handig, uh, mee, ja, niet, niet voordelig mee is, want dan, uh, ja, die uh, zijn er wel voor downloaden, uh, maar dat is natuurlijk ook allemaal, dat moet dan ook allemaal ge, gecheckt worden. Uh. De overheid zit gewoon direct in je datapijp te neuzen. Ja, en dan hebben we nog iemand, uh, oh ja, hier oh, ja, we hebben hier ook nog een bericht. Uh, Brussel wil de uh, Europese cyberagentschap sterker maken, dat is ook een beetje eraan gerelateerd, hè? Nou, waar we het eerder over hadden, succes, uh, het falen is succes. <laughs> ja. Is het cyberagentschap gewoon, was dat zo waardeloos, hebben ze zoveel fout gemaakt. Om, of hebben gewoon helemaal geen ene fuck gedaan. Dat, uh, ja, ik zie hier Juncker staan, <laughs> dat hij dan zoiets heeft van, nou we moeten hem sterker maken. Ja, ze moeten een duidelijker mandaat hebben. Oké. Okay. Uh, het was een stuurloos schip, uh, laat hem een uh, duidelijker mandaat geven ofzo. Ja. <laughs> uh, yeah. Cyberaanvallen kunnen gevaarlijker zijn voor de stabiliteit van democratie en de economie dan wapens en tanks, zei Juncker donderdag. Dus het uh, ook weer wat de angsten inspelen. Huh? Dan krijg je natuurlijk een uh, enorme cybercrime unit. En die, uh, ja, die gaan dan in de blockchain neus waarschijnlijk te kijken of, uh, of iemand dat cent, centjes heeft achtergehouden voor de belastingdienst. Nou ja, het is, ik denk dat de EU wel een beetje zich zorgen maakt over de machtspositie van Amerika in het uh, informatiedomein. Uh, dat ze heel, heel veel van hun burgers die zitten naar Facebook te kijken en die zitten te googelen. En de EU beseft wel dat daarmee de Amerikanen, uh, want je kan zeggen dat soort bedrijven, staan natuurlijk heel erg direct onder controle van de Amerikaanse overheid via alle geheime ...visa-akkoorts die bij Snowden aan het licht gekomen zijn... Eh, dat, ...dat die Amerikanen grote invloed gaan hebben op de Europese burger. En dat is natuurlijk niet de bedoeling... ...en dat is ook de reden waarom in China Facebook wordt afgesloten... ...en de Turkije die blokkeert Twitter. Daar ja, moet ik eigenlijk zeggen, Erdogan blokkeert Twitter. De Chinese premier die, die wil dat. En eh, ik denk dat de EU denkt van... ...ja wacht eens even, onze, onze onderdanen die zijn zoveel te makkelijk te bespelen... ...door uh, Russische hackers met net nieuws. Dus uh, wij moeten daar meer controle over hebben. En uh, ja, dat gaan ze denk ik doen door gedeeltelijk, uh, ja, gaan ze dreigen door die bedrijven te beboeten en te belasten en uh, met financiële sancties te dreigen en waarschijnlijk regulering en allerlei en, en eigen spionagediensten om uh, meer greep op te krijgen. Want uh, inderdaad, het is, is beter de EU met, het, met tanks binnenrijden om de onderdanen te, te onderwerpen. Dat is gewoon vrij moeilijk hard te maken uh, vandaag de dag. Maar als een beetje opstoken ergens tegen, dat is veel, veel makkelijker, denk ik, via sociale media. Het, het is natuurlijk toch een oorlog om de mind. Het is niet zozeer de fysieke onderwerping is er natuurlijk altijd wel, zit er natuurlijk altijd wel achter. Uiteindelijk is er altijd dreiging met geweld. Maar allereerst gaat het om, om een soort semi-vrijwillige onderwerping, omdat jouw jou, jou denkbeelden gemanipuleerd zijn. Daarom willen ze ook onderwijs hebben, media... ...om jouw denkbeelden te kunnen controleren... Want dan krijgen ze een min of meer vrijwillige samenwerking en onderwerping. En dat is veel productiever dan iemand gewoon een pistool op zijn hoofd zetten en zeggen... ...en nou ga je chips ontwikkelen. Omdat die dan niet goed werkt, zeg maar. Dat is dan, uh, ja, is gewoon niet relaxed werken met iemand die je met een zweep staat te slaan. En het lukt beter als mensen denken dat ze vrij zijn. Goethe heeft dat geloof ik ook gezegd. None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe to be free zij het in het Duits natuurlijk, maar dat durf ik niet. Ik uh, ben een te toveren. Mm -hmm. Maar ja, mensen die, die het meest tot slaaf zijn, zijn eigenlijk mensen die, die onterecht denken dat ze vrij zijn. Ja. Hoe kunnen mensen vanavond nog gaan slapen? Zo van, uh, <laughs> ja, we hebben we nog een leuk vriendje om af te sluiten uh, eigenlijk? Ja, moet ik even gaan kijken. Ik Kijk moet die webcam seks moeten eindigen. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> ik, ik kan even kijken. Jij had nog Hillary Clinton en die uh, boekreview. <laughs> Is die nog niet verdwenen? Die mag... <laughs> <laughs> die, die, die, die hele is echt een droom, maar die, die maar niet door wil spoelen hè? Zo oh, nog... Je had hier nog een berichtje van Klaas uh, over de staatsschuld die afgenomen is ja. ja, zullen we daarmee oh, eindigen? Goed nieuws. Best, best. Ja, ja, ja. Ik heb nog niks gehoord over uh, belastingteruggaven. maar de staat staatsschuld... Ja, maar ik komt niet overeen met de staatsschuldmeter die we iedere keer behandelen. Maar, uh... Nee, dat, uh, dat moeten we even uitplaatsen. Hoe zit dat? Dat dus weet moet ik het... niet. Dan moeten we echt een expert even erbij halen. De staatsschuldmeter, is dat iets meer? Dat is toch gewoon een scriptje? Nee, eigenlijk... nee, nee, die wordt wel uh, gecorrigeerd. Dat merk ik wel altijd. Eén uh, keer gaat hij met 300 en... miljoen uh, per week omlaag. Een keer met 150 miljoen en hij is ook een paar keer gedaald. Dus, uh, okay. ja. Maar ik denk dat je kunt de staatsschuld natuurlijk een heleboel verschillende manieren meten. En dat is in Amerika hebben ze, hebben ze ooit een keer is er een overschot geweest onder Clinton. En daar zijn ze nog steeds lyrisch over. Maar dat was eigenlijk gewoon een, ja, een her uh, ja, compartiment. Nou, uh, de nieuwe indeling van de Social Security. Dus je kan natuurlijk zeggen, ja, al het geld van de Social Security, dat is eigenlijk eigendom van de overheid. Ja, daar staat wel een verplichting tegenover. Dat ze ooit moeten uitkeren aan social security. Maar je kan het uh, ook zeggen. Nou, het is alleen maar een asset. Het, het is een bezit. En het zetten we op onze balans. En, en door daarmee te spelen. Kan je het wel heen en weer krijgen. Je kan er wel is niet een, een keihard getal die schuld. Zeker als je, de, als je de verplichtingen meeneemt, want een belofte maakt schuld en als de overheid een heleboel beloofd heeft en hebben ze nog geen, geen geld voor, dan is dat ook een, een schuld. Want ze hebben beloofd iets te doen en dat kost geld, dus dat ja, het is een, een schuld die ze zullen moeten aangaan. Dus um, ja, je kan daar wel een beetje alle kanten mee op doen. Dat maakt het wel, uh, en ik denk dat ze daar ook wel heel creatief mee boekhouden, want dat we natuurlijk geen hoog getal daarover hebben. Ik weet bijvoorbeeld met Engeland gebeurde het. Die hadden op op een gegeven moment had Morgan Stanley berekend. van eigenlijk is uw staatsschuld. 1000% van het bruto nationaal product. Dat is natuurlijk heel hoog. Zelfs in Japan is het maar 300%. En dan zou het in Engeland 1000% zijn. Maar die zei: van ja, al die banken. die hebben een hele hoop schulden. En als de overheid die banken nationaliseert. dan, dan hebben ze eigenlijk die schulden overgenomen, dus dan moet je dat bij de staatsschuld optellen. En dan kom je op 1000% van het nationaal product. Uh -uh. En ja, dan zegt de Britse financiën die zeggen waarschijnlijk nee, dat, dat doen we even niet. Ja, daar zullen ze dan wel weer een smoesje voor hebben, maar we gaan het weer privatiseren op den duur of zoiets. Maar ja, zo'n zo hard getal is het niet. Ja, goed. Ja, nou ja, als een van de luisteraars zoiets uh, heeft van, uh, ik weet precies hoe dat verhaal in elkaar zit met uh, de Nederlandse staatsschuld. Meld je gewoon even en dan, uh, ja, dan zijn we benieuwd. Dat ik vind het zit. wel altijd uh, interessant, meestal is zo'n manier als de overheid een hele hoop schulden maakt. Dan, dan rekenen ze op een hoop inflatie in de toekomst. En dat hebben ze zelf in de hand. Dus dat, dat gaat allemaal goed. Want, want daarmee... Ja, winnen ze eigenlijk. Eigenlijk stroomt er dan netto geld van de burger, die aan het sparen is, naar de overheid, die aan het lenen is toe. Want het spaargeld van de burger wordt waardeloos en de lening van de overheid wordt waardeloos, waardoor de overheid netto verdient. Maar als de onderdaan zich nou heel sterk in de schulden gaat steken, door zich daar daarop te anticiperen, en zelf denkt van, oh, als het als geld toch waardeloos wordt, dan ga ik een heel duur huis kopen met een enorme hypotheek erop, dan werkt dat natuurlijk niet meer, want dan gaat de onderdaan ook verdienen als er inflatie is. En dat vind ik altijd verdacht als de overheid dan Begint af te bouwen, want dan denk ik ga ze dan straks de geldkraan dichtdraaien dat er dat je deflatie krijgt. Want dan, dan is de kleinste schuldenaar eens in het voordeel en de grootste schuldenaar de nadeel. Want het, het doel is natuurlijk altijd om de onderdaan zoveel mogelijk uit te melken hiermee. En dat, en dat doe je als hij volop in de schulden zit, dan ver verkrap je de geldoverheid. Als hij volop aan het sparen is, dan verruim je hem. Ja, nou ja goed, ik hoop dat dit uh, vrolijk genoeg was om uh, mee af te sluiten. <laughs> <laughs> ja, het <laughs> een fascinerende spel allemaal. Ja, ja, ja, ja. nee, goed, uh, ja, we zijn aan het einde van de uitzending uh, gekomen. Ik wil in ieder geval uh, iedereen hartelijk danken voor het meedoen aan de uitzending. En uh, uiteraard zijn we er volgende week weer. Cool. En uh, de luisteraars wil ik uiteraard danken dat ze het helemaal hebben afgeluisterd. Tenminste, als je dit hoort, dan heb je het inderdaad helemaal afgeluisterd. Applaus voor jullie. Ja, applaus. Uh, <laughs> en de rest eigenlijk alleen nog maar uh, de eindsjoen. En die start ik nu in, ik zou zeggen, toedeledoki. Hoi hoi. Hoi. Heel goed idee. Oh, ik het op stop drukken. Ik begon een dat ik een Dat was idee En dan drukken wij op. Even kijken hoor. Ik heb het gekoppeld aan...